Goedemorgen. De afgelopen vijf maanden zijn in Vlaanderen bij drie baby's de zeldzame spierziekte SMA ontdekt. Die werd bij ons bekend door baby Pia. Sinds december worden alle pasgeborenen gescreend op SMA en de drie baby's die het hadden, werden meteen behandeld met gentherapie. Daarom is het onderzoek zo belangrijk, zegt professor kindergeneeskunde François Eiskens van het UZ Antwerpen. Wanneer het dus vroegtijdig een diagnose gesteld is, dan wordt dat natuurlijk geassocieerd aan een vroegtijdige behandeling. Die altijd te laat komt, die behandeling, wanneer dat het op klinische basis de diagnose moet gesteld worden. En daarom dat dus de neonatale screening dus presymptomatisch zo belangrijk is. Chemiebedrijf 3M moet een gezin uit Zwijndrecht een schadevergoeding van 2000 euro betalen voor PFAS-vervuiling. Die chemische stoffen kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken. In het bloed van de ouders en twee kinderen werden abnormaal hoge hoeveelheden PFAS gevonden. Het gezin woont op een kilometer van de 3M-fabriek en de gronden in de buurt zijn er vervuild. Ook de tuin van het gezin. Deze uitspraak kan belangrijk zijn voor andere inwoners die ook naar de rechter willen stappen om geld te eisen. De huidige Turkse president Erdogan is populairder in België... dan in om het even welk ander Europees land. Meer dan zeven op de tien Belgische Turken... hebben zondag voor Erdogan gestemd. In Turkije vinden veel mensen dat Turken in het buitenland... niet mee zouden mogen stemmen, zegt correspondente Serakaya. Wat daar wordt gezegd is van... jullie leven niet in dit land... Jullie maken niet de inflatie mee. Jullie maken niet de problemen van dit land mee. Jullie plukken alleen de vruchten, de goede infrastructuur. En jullie komen met jullie euro's en dan kunnen jullie dat goed inwisselen en uitgeven. Dus wij willen niet dat jullie iets bepalen voor ons... De tweede ronde in de Turkse presidentsverkiezingen is op 28 mei. En volgens wieler José de Kouwer... moet Remco Evenepoel dit jaar meerijden in de ronde van Frankrijk... maar niet met de ambitie om te winnen. Evenepoel moest Giro gisteren verlaten omdat hij besmet is met corona. Het is nog niet duidelijk hoe zijn programma er nu precies zal uitzien. Ik zou nu naar de Tour gaan, niet om te winnen. Helemaal niet. Maar met één iemand bij mij, de rest van de ploeg die laat ik zoals ze is, met de sprinters, dat was de bedoeling. En mm -hmm. Alain Philippe erbij. Eén uh, iemand erbij en kijken naar de tour gaan. Met volledige afspraak, ik kom kijken, ik kom Prachtig. leren. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Bijna de helft van de kinderen die buitengewoon lager- en kleuteronderwijs willen volgen in Oost-Vlaanderen. heeft nog geen plek volgend schooljaar. En in Sint-Niklaas zijn de werken aan het nieuwe toegangsgebouw van recreatiedomein De Ster gestart. Het wordt een koelere dag, over het algemeen wel droog weer, hoogstens 15 graden. We krijgen brede opklaringen overdag. Morgen woensdag meer zon en droog weer. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je over een half uur en vind je al in de app van VRT Nieuws. Veronoven, dat is creativiteit. Met tegels, parket en badkamer. Het licht is al aan buiten. Dat is toch goed? Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen. Is toch zalig? Ah, heerlijk. heerlijk. Maar ja, hoe lang is het geleden dat op dit uur al licht was? Ja. Een jaar. Ja. je. <lacht> vermoedelijk, vermoedelijk. Maar nogal een beetje koud. Als het allemaal niet erg. Het is drie over zes. Ik heb zo meteen iets uit te leggen. Oei. Het is vandaag donderdag. Ja. ja. Nee. Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey! Ja, dus. Um, ja, het is, ja, het is donderdag. Het is vandaag dinsdag, weet ik ja. wel. Maar we hebben donderdag toch hemelvaartsdag. Dus ja. donderdag is eigenlijk ja, toch een vrije dag. Dus dan heb je toch morgen het gevoel dat het vrijdag is is vandaag donderdag. Amai, ja, en nog erger... En dan zeggen ze van... het is een hoogdag, dus het is zondag. Dus eigenlijk is vandaag een beetje vrijdag. Oh, hoi, hoi. Goed, hè? Maar ik heb niet gevoel. zo ingewikkeld. Ja, lieve luisteraar, dat gevoel, dat voel je toch ook al. Toch? Uh, we zijn alleen, ik merk het. Ja, ik ben even aan het nadenken. Ah, nee. <laughs> nee, toch niet? Oké. Okay. Maar ik wel. Zeg, lieve luisteraar, uh, welkom bij de dinsdag, donderdag of vrijdag. Je mag zelf kiezen. Het is vier over zes. Jouw ja, goeie. You Now you found the secret code I use To wash away my lonely blues. Well, so I can't deny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 Bum, sex bomb, bomb, well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're my sex En plots werd het een ding dus. Dus en Charlotte en Kim zijn van alles aan het googlen over Tom Jones. Wat hebben jullie met Tom Jones? Ah, wel ja, ik vond dat hij een heel opvallende look had vroeger. He, dat was toch zo'n beetje een lady killer. Amai. En hij is nu 82 en hij ziet er eigenlijk nog altijd goed uit. heeft er veel dood gedaan. Hoeveel had je er? 250 vrouwen per jaar voor de seks. Lees ik hier, hè? Per jaar. Zijn vrouw wist ervan ook, ja. Op het hoogtepunt van zijn succes: ja, 250. Hoeveel zou het zijn op zijn dieptepunt? Oh, nee. Nee. <laughs> man, dat is de moeite. Goedemorgen! Everybody's looking for somebody, for somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body too long for.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 Ik dacht dat Tom Jones een ding ging worden... ...s morgens bij goedemorgen Morgen. 250 vrouwen per jaar op zijn hoogtepunt. Ja. Veel vragen daarbij. Waarom gaan ze niet aan Mona stellen? Goedemorgen, Mona. Goedemorgen. Er is al een probleem, vertel. Ja, inderdaad, want er ligt een boom op de E314... ...van Leuven naar Lummen bij Lummen Centrum. Enkel de linkerrijstrook is daar dus vrij. Een luie boom... Natuurlijk wel, het is 11 over 6, het is vandaag 16 mei, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat er licht is, dat de zon aan het schijnen is en dat Tom Jones 250 vrouwen gehad heeft op zijn hoogtepunt. Alles kan je hier leren. Ja, maar je vroeg net op zijn dieptepunt, dat weten we niet. Die was, dan krijg je ook, als je dat dan even googelt, want zo zijn we wel, dan krijg je ook de berichten, Tom Jones meermaals in elkaar geslagen door echtgenoten. Ah ja, ja, ja, dat zijn de risico's van het vakken. Oh, toch niet goed allemaal. Bo, um, even kijken, want er zijn heel veel mensen die wakker zijn. Goedemorgen allemaal. Jenny, Karin en ook Tanja. Ekstrembelle is een uh, leerkracht uit Halle. Goedemorgen Tanja. Goedemorgen allemaal. We waren toch even aan het discussiëren over de dag die het precies was. Bij jullie is het nog oh, ingewikkelder, yeah. want hoe zit het in het onderwijs bij, uh, in Halle daar? Ja, bij ons is toevallig op school morgen pedagogische studiedag. Ah. Met als gevolg dat, de kinderen, dat het voor de kinderen vandaag eigenlijk vrijdag is. En dat Echt? heb ik hun gisteren gezegd. En toen kreeg ik allemaal vragende gezichten: van... Hm, wat krijgt onze juf vandaag? Zie je, kijk, het is uh, toch niet zo'n een gezin. hè? Ah ja, die kindjes nee. keken zoals ik daarnet naar jou. <laughs> dat is een dagelijks iets eigenlijk. So, Tanja, dat betekent dat jij morgen wel moet werken? Ja. Oh, wel ja, maar dat, uh, dat kan altijd interessant zijn. Het is pedagogische studiedag, dus hopelijk leren we daar iets bij. Hè. Zeer veel mensen die zich altijd vragen stellen wat doen ze eigenlijk op een pedagogische studiedag? Oh, ik denk dat het dan een beetje omgekeerd is. Dat, de kinderen, dat wij dan eigenlijk degenen zijn die dikwijls aandachtig moeten luisteren. En ja, de ene keer is het al een beetje interessanter dan de andere keer natuurlijk. Ja. Um, dat is zoals maar, in de klas, ja. hè? <laughs> voilà, voilà. Oké, okay, Tanja, geniet het, van uh, ja, jouw uh, vrijdag voor de kinderen ja. en veel plezier morgen hè en drink iets. Ja, morgen hè? Terrasje. het is mooi ja, weer breng, morgen. Ik sta. Het allemaal. waren we niet zozeer verliefd op Tom Jones als jongen, maar vooral op Kim Wild. Er zijn dus waarschijnlijk wel jongens verliefd geweest zijn op Tom Jones natuurlijk, maar... Sowieso. Ja, heel mooie zonsopgangen binnengekregen van Jan Rossiel uit Ingelmünster in West-Vlaanderen. Ook een hele mooie van Dirk van Welderbos uit Antwerpen. Zalig om te zien. En plots ging het ook over een midlife crisis. Ja, het is heel raar. Je had dan Tom Jones op zijn hoogtepunt 250 vrouwen. En, hoe komen we er eigenlijk op? Ja, dat, Jij bent erover. dat er ja, 250 vrouwen op je hoogtepunt en dan misschien een midlife crisis bij mannen. Maar veel vrouwen hebben ah, een ja. een moto, lederjas, En toen vroegen we ons af, wat dan bij een vrouw? Ja, wat is een midlife crisis bij een vrouw dan? Ja, ik heb het even gegoogeld. Ik ben al uh, veel aan het googelen geweest vanochtend. Uh, maar uh, ja, blijkbaar is dat een beetje hetzelfde: hè? ondoordachte beslissingen maken, uh, los willen uit je leven, iets nieuws willen, nieuwe levensdoelen. Dure dingen kopen en hernieuwde aandacht voor je uiterlijk. Dus ja, bijvoorbeeld een nieuw paar borstjes of, of zulke dingen. Hey, moet je ons iets vertellen? Nee, waarom? Zeg. Zo, ja, maar ik kijk daar nooit naar. Vind jij dat ik in een middelbare nee. zit? Nee, totaal oh, Dit niet. wordt een heel vervelende show ja, vandaag. Jij bent, erover oh. begonnen. Jij bent erover begonnen, ja. Maar ik vind het wel goed, ja. Ik google even verder. Is goed. Ja, het is goed. Ja, lieve mensen. Zo meteen hebben we het over de Canon. Je weet wel, we hebben de Vlaamse Canon. Waar onder andere belangrijke dingen voor Vlaanderen in zitten. In Herk de stad hadden ze ook een plan. Dat verhaal hoor je over anderhalf minuut. Bestaande nu je Dovi keuken en krijg 20% korting op je keuken En een gratis vaatwas Doviekeuken Wij maken uw keuken in België Is de voorraad op? Dat is helemaal top! Want alleen deze week bij bol.com Persoonlijke verzorging van Ivea 50% korting op de adviesprijs Vul je voorraad voordelig aan in de app van bol.com. Welkom bij Dovi Keukens. Dovi lanceert nieuwe trends. Kom langs en ontdek het zelf. Bestel nu en krijg 20% korting op je keuken. En in gratis vaatwas open op hemelvaart. Dovi Wij maken uw keuken in België. Ja, uw nieuwe vriend is wel sympathiek, maar... Oeh, de maar. Bij Scarlett is er geen maar. Voor 13 euro per maand heb je een mobiel abonnement met 6 gig data, 600 belminuten en onbeperkt sms'en. Scarlett, waarom meer betalen? Goedemorgen. morgen. En even ook verwarring over het feit. Het is vandaag dinsdag, maar eigenlijk al een beetje donderdag. Want bijna verlengd weekend. Zowel Rudy als Ronnie als Herman. Goedemorgen voor mij is het elke zondag. Ik ben met pensioen. Ja, dat natuurlijk. Dat is waar. Herman, 62. Zo jong nog? Uh, ja, ja, ja. En denk Rudy Robroek, 61 jaar. Allee, kijk. zeg Peter, dus jij gaat binnen tien jaar met pensioen. <applaus> Parot, misschien moeten we al beginnen sparen en bijleggen voor... Uh, ik, kan me dat, ik kan me dat echt niet voorstellen. Ja, maar ja, kijk. Ja, niks moeten. hè. Nee. Uh, het is zat, ja. Bon, uh, we gaan het even over iets anders hebben. Waar eet jij als je alleen thuis bent? Denk er even over na. Als je echt helemaal alleen bent, zit je aan tafel of in de zetel van televisie? Ik? Ja? Uh, ja, ik heet heel graag voor televisie. Gezellig, hè? Ja. De iPad er even voor en mm. X erbij. Mm -hmm. ja. Er is een probleem bij. Charlotte van het Nieuws, je hebt meer informatie. De onderzoekers Jeugdvoeding en Gezondheid aan de Universiteit van Maastricht, die hebben daar een onderzoek naar gedaan. En eten vanuit je zetel voor een scherm is niet goed, want dat scherm leidt af. Je bent meer met de serie bezig of de film of wat je aan het zien bent. Meer dan dat je met je eten bezig bent, eigenlijk. En als het dan bijvoorbeeld spannend is, dan zit je lichaam in een soort van spanning. Dan ga je ook stresserend zijn om te eten. En dan, ja, dan neem je dat helemaal over. Dus je ontspant niet en dat is ongezond. Daar hmm. komt het eigenlijk op neer. Dus je gaat dan ook een, een hongergevoel ontwikkelen wanneer je in de zetel zit. Het is een slechte gewoonte waar we eigenlijk dan heel moeilijk vanaf geraken, euh, zeggen die onderzoekers. Dus opletten, opletten. Wat ik uh, wel durf doen, als ik op dat moment alleen thuis ben, dagelijks kost opzetten. Dan heb ik zo het gevoel van je eet dan, ja. maar je kijkt ook naar eten. Ja. Een Jam tv daar ben ik van. Oh, Jam tv ja. Eerst? Ik zal daar uren naar kijken, uren naar eten. Een tv dat is... Ja. Kijk je daar wel eens naar? Nee. Oh, man, ik vind het heerlijk. Maar ja, ik kook ook nooit, dus dat heeft geen nut. Er is, maar ja, je, je kijkt niet voor om te leren koken. Je kijkt voor die... Oh, heet die mens die die vis altijd klaarmaakt? heeft ook een restaurant voor nuis. Uh, um, Ja. Ah. ah, ja, maar dat is een hele... Uh, <laughs> Stefan, nee, wacht. Misschien Stefan. Stefan. Met zijn lang grijs haar. Ja, een een, een hele uh, flamboyante man. Ja. Ik kim hier een viske, ik wil er waszout ja. op doen. En een bekken boter. Dat is fantastisch. Uh, uh, Johan Segers. Johan Segers, dat was ja, hem, ja. Ziezo. In Herk de Stad moeten we ook even naartoe. Als je daar woont, let even goed op. Er zou in Herk de Stad een Herkse kanon gekomen zijn. Charlotte van het Nieuws, wat is dat precies met die kanon? komt eigenlijk allemaal door de Vlaamse kanon die voorgesteld is. Vorige week 60 onderwerpen die onze Vlaamse identiteit weergeven. Dat kunnen bepaalde gebruiken zijn, maar ook voeding, bepaalde historische feiten. En in de nasleep daarvan heeft Ben Weitz nu voor de voltallige vergadering van het Vlaams parlement zich afgevraagd waarom we ons zouden beperken tot net een Vlaamse kanon. Uh -huh. En Carolien Groosemans, die zit voor NVA in de oppositie in Herk de Stad. Ze dienen meteen een voorstel in om in haar gemeente een kanon ...om in te voeren. En het zou interessant kunnen zijn voor inwoners, voor nieuwkomers. En de gemeente heeft wel wat troeven. Even luisteren. We hebben wel wat specialiteiten bijvoorbeeld. We hebben Vuur. Wij hebben ook een Sint Maarten stoet. Dat gaat ook over de gebruiken en over de kleine dingen in de stad... ...die de stad maken tot wat onze gemeente is. Maar het komt er dus niet... Het voorstel van n -VA werd geweigerd. Het blijft oh, de Vlaamse oh. kanon met die 60 onderwerpen. Ja. De, en de kapellenskanon, wat zou daar moeten inzitten? Oei. Ik vind wel dat, dat wij een leuk dialect hebben. Wij gebruiken wel zo bijzondere woorden. Zo willen, zullen, elle Ja, dat soort dingen. Dat is wel fijn om dat erin te steken. Ja, ja, ik denk dat veel gemeenten er gaan over nadenken. Maar voorlopig niet. Zouden Niels en Wils in de Vlaamse kanon zitten? <laughs> Ik het, maar zijn. Voorlopig nog niet. Ja, maar Niels, de Stadsbader intussen toch een soort erfgoed. Dat is een kanon op zich. <laughs> het is intussen 23 over 6. Goedemorgen. Zeg welkom bij de mooiste zonsopgang van de week tot nu toe. Wat een dinsdag, zeg Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio ja. 2 Van dat blosk, een meisje over mij Recht in over mij Zoek haar, durven, bro, zoek Mijn kansen wagen zie Het is echt Ik leg mijn haar, ik scherm een baard Voor hij, voor hij Ik stop hem mismoor mijn hart te verloren Bij Hees kon meisje nu met me, binnen een jaar of drie. Twee bekendjes maak om me, kors, litten smaak al hee, wacht je toch met me. Verkoop my garden, food, football, Vo y, Vo y. me mijn like korten voor het voetbal, laat me een voorheer. Voorheer. Schrijf me lekker in, dame nog je. We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 But I'm really just a punchline Cause I already have an amazing view Always looking for a good time But my best time is always with you I just wanna have a good time Have a good time Have a good, good time With you, with you I just wanna have a good time Have a good time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 Een van de beste om wakker te worden. Good Time van Shepard is bijna half zeven. Het is blijkbaar heel ongezond om voor televisie te eten. Francis de buff uit Wervik zit bijna elke keer voor tv. Omdat hij ons in de gaten kan houden. Ah ja. Dat vind ik speciaal. Maar het kan, hè? VRT1 of de app van Radio 2. Ah ja, anders kan hij niet zien. Da daarvoor zijn we toch op tv. Voor de mensen die het tof vinden. En als je dan weg moet voor een pistoleken en een half uur. Ja, dan mis je al die toffe momenten. <lacht> Goedemorgen. Dag. Paola Lamorghese uit Houthalen terug. Goedemorgen allemaal. Wat een mooie naam. Dank u. Maar vooral. Dank u. Jij eet in bed liggend onder de dekens. Ja, gewoon. Dat is zalig. Ik zit dat helemaal niet stresserend. toch? Savonds? Ik neem me gewoon. Ja, s'avonds om zeven uur. Als ik weet dat mijn uh, programma's beginnen, dan neem ik mijn eten al mee naar bed. En ik installeer mij met mijn eten langs mij en ik begin mijn programma's te kijken. Mijn man kijkt zijn programma's onder en ik boven. Wacht, en als je dan morst? Kruimeltjes of zo? Ja, nee, geen kruimeltjes. Dat doe ik niet. Dat, dat, ik morse nooit. Oké. Okay. Wow. En de tandjes poetsen dan daarna? Ja, ja, daarna wel. Dan ja, moet ja. je weer terug uit je bed. Ja. Eigenlijk is dat niet gezond, maar ja dat is wel zalig hoor. Ja, dat, als jij het ervan geniet, Paola, alle respect ervoor. Dank je wel. Sowieso. Zo meteen het nieuws dat je buurt. Eerst Charlotte Krul. Goedemorgen. Goedemorgen. De afgelopen vijf maanden is bij drie baby's de zeldzame spierziekte SMA ontdekt. Die werd bij ons bekend door baby Pia. Sinds december worden alle pasgeborenen in Vlaanderen gescreend op SMA en de drie die het hadden werden meteen behandeld. En in Oekraïne heeft Rusland afgelopen nacht verschillende luchtaanvallen uitgevoerd op de hoofdstad Kiev. De raketten en drones werden met afweer uit de lucht gehaald, maar op verschillende plaatsen kwamen brokstukken terecht. Er zouden ook gewonden gevallen zijn. En dit is het nieuws uit Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. Bijna de helft van de kinderen die buitengewoon... lager- en kleuteronderwijs willen volgen in Oost-Vlaanderen... heeft nog geen plaats voor volgend schooljaar. Dat blijkt uit de inschrijvingscijfers van afgelopen weekend. 770 ouders vulden de aanmeldingsprocedure in. Daarvan kregen maar 403 kinderen een plek toegewezen. Vooral in het Waasland zijn er tekorten. In Gent zijn nog enkele plaatsen vrij... maar daar zitten sommige types al volledig vol... Zo is er bijvoorbeeld geen plaats meer voor kinderen met een mentale handicap... of autisme-spectrumstoornissen. In Sint-Niklaas zijn de werken aan het nieuwe toegangsgebouw... op het recreatiedomein De Ster gestart. In het gebouw komen er nieuwe kantoren, een brasserie, een sporthal... en een buitentrap van waaruit je een panoramisch uitzicht zal hebben. Omdat de werken nog tot eind 2024 duren, is er ook een domein. Daar kunnen bezoekers terecht met al hun vragen, vertelt gedeputeerde Anne Vervliet. Het is heel belangrijk dat de mensen op de hoogte zijn, want wie naar de ster komt, wil natuurlijk rustig ontspannen. En wanneer je dat dan ziet dat er kranen en al bezig zijn, ja, dan gaat automatisch de mensen de vraag stellen van wat zijn ze daar in godsnaam van plan. En via onze infokiosk willen we de mensen dan warm maken van kijk, we investeren verder in de ster. Het is nu wel eventjes een werf, maar daar komt verbetering in. In Gent vragen inwoners rond de fabriek van staalproducent ArcelorMittal meer uitleg over een rookpluim die boven de fabriek hangt. Die hangt er doordat een installatie die zwavel uit steenkoolgas moet halen al een tijd lang buiten dienst is. Volgens ArcelorMittal is er rook niet schadelijk voor de gezondheid, maar inwoners twijfelen en vragen bewijs. Buurtbewoner Berthe van Kerkhoven. Nergens worden er cijfers of metingen eigenlijk bovenhaald om te staven dat we ons geen zorgen moeten maken. Dus die informatie blijft zeer vaak. Wat natuurlijk niet echt aangenaam is. Ik ben zelf asthmatisch en denk dat er nog hier in de buurt de waarschijnlijk longpatiënten zijn. Specifiek voor die doelgroep is het toch wel belangrijk dat er juiste info wordt doorgegeven daarover. Wie meer info wil, kan Arsler al persoonlijk contacteren of vragen om de brandweer te sturen om individuele metingen te doen. En acht A-agent-supporters zijn opgepakt... nadat ze serieuze schade hebben aangericht in het stadion van Club Brugge... enkele maanden geleden. In de nacht voor de topper Club Brugge A-agent op 25 februari... brachten de vermoedelijke daders graffiti aan op de stadionmuren... en brandden ze 9K in de middencirkel van het veld. 9K refereert naar 9000, dat is de postcode van Gent. De schade is toen geschat op enkele tienduizenden euro's. Na huiszoekingen kon de politie vorige week verdachten identificeren... En Enkele van hen hebben intussen ook al bekentenissen afgelegd. Het wordt een over het algemeen droge dag... met opklaringen vandaag in Oost-Vlaanderen. Koele lucht, de temperatuur gaat niet hoger dan 15 graden. Een bui kan tegen de avond vallen. Morgen weer droog en zonnig weer, maximaal 15 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws. Lekker hoor, die zonsopgang. Dus als je in de file staat, kun je daar dan toch van genieten. Mono van het verkeer, vertel eens. Op de E314 van Leuven naar Lummen lag een boom bij Lummen Center, maar die is net weggehaald. Richting Brussel schuif je tot 10 minuten aan vanaf Ternat. Op de binnenring rond Brussel is bij Zelik de weg wel al gedeeltelijk versperd door een ongeval. Ook daar sta je nu een kwartier in de file. Verderop bij Groenendaal ook goed uitkijken, want ook daar is het toch moeilijk rijden door een ongeval. De weg is daar ook gedeeltelijk versperd. Richting Antwerpen tot 10 minuten aanschuiven vanaf Kruijbeke en vanaf Massenhof. En op de Antwerpse ring naar Gent verlies je nu al 20 minuten van borgerhout tot de Kennedy-tunnel. Er is intussen een cafébaas 24 uur wakker en is van plan om door te gaan tot zaterdagavond. Waarom? En al die vragen. En moet dat allemaal? Ja, je hoort het allemaal over vijf minuten. Proximus stelt voor Als ik rustig in de zetel werk van thuis Als mijn zoon gamet en mijn dochter zit voor de buis Got the fiber. Als ik gigafiles vlotjes naar collega's versluis fiber. Als ik dan tegelijk nog eens video call zonder hapering en zonder huis I've got the fiber Ultrasnel en stabiel internet Nu twee maanden gratis op je pack Info en voorwaarden op proximus.be Proximus, Proximus. Think possible Mooi weer bij Ixina 200 euro per aankoopschijf van 1000 euro op je keuken Info in je winkel of op ixina.be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 Dit is het moment om over te stappen op een technologie die je beweegt. Met de Kia plug-in hybrides. Ontdek de Kia x en al onze andere plug-in hybrides tijdens onze open van 22 tot en met 31 mei. Kia, movement that inspires. Bestel voor 1 juli om nog te kunnen genieten van een fiscale aftrekbaarheid tot 100%. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2.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 Put that record on again I don't wanna hear sad songs anymore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 Put that record on again I don't wanna hear sad songs anymore me feeling like Goedemorgen, morgen. 20 voor 7. Goedemorgen. Hoe lang kun je wakker blijven voor het goede doel? Maar denk je, hoe lang zou je kunnen wakker blijven voor het goede doel? Voor het goede doel. Maar wat is gezond? Maar Gezond is even niet belangrijk. Tuurlijk is ja, dat niet gezond. Dat denk ik misschien hmm. 72 uur. Oké. Okay. We gaan verder, want Ludwig van Isterdaal uit Meerhout uit de provincie Antwerpen wil 130 uur wakker blijven. Oh. Houd dat goed vast, hè? 130 uur. Oh. En pintetappen tappen in zijn café in uh, Ons Volkshuis. We hebben veel vragen, luister en kijk even mee met de app van Radio 2. Want we gaan live naar Meerhout, naar café Ons Volkshuis, om te zien en te horen of Ludwig nog recht staat. Goedemorgen Ludwig van Isterdaal. Goedemorgen. Nou, klinkt nog redelijk oké. Okay. Intussen ben je een dikke 24 uur wakker. Hoe gaat het, beschrijf eens? Well, het gaat nog heel goed. Hè. Uh, gisteren heel druk geweest. Uh, de hele dag hebben de mensen ons hier uh, vermaakt met line dansen. <laughs> dus ja, en vandaag ook uh, line-dance, een zittersprijskamp, een wandelzoektocht. Uh, heel veel te doen. Maar oké, okay. Ludwig, 130 uur wakker blijven. Waarom? Uh, het record uh, stond op uh, 101, dat was, een, was eentje van mij. Dan is dat verbroken naar 111. En nu <lacht> 100, ja, ik doe het meer. Uh, ik doe het 120 en 10 uur uh, rusttijd in totaal. Dus ja, uh, is 130. Uh. Ja, wat gebeurt er die 130 uur lang, Ludwig? Uh, ik sta achter mijn toog, is 4 meter lang en 1 meter breed. En daar mag ik niet van achter. Hè. Ik moet de hele tijd daarachter blijven. <laughs> maar ja, maar er is toch iets te zien, want je zegt er was gisteren line dancing. Wat zijn de komende dagen de geweldige activiteiten? Uh, zoals vandaag line dance. Uh, een zittersprijskamp, dat is kaarten. Uh, een wandelzoektocht. Morgen is de open repetitie van de harmonie kunst naar arbeid. Uh, terug de wandelzoektocht. En dan is de, uh, de DJ Guido met een hele namiddag country dance. <laughs> Maar dus dag en nacht is er iets wel te doen, zodat je niet in slaap valt. Ja, maar tijdens de nacht is het een beetje kalmer, hè, want we moeten denken aan de buren. Ja. Uh, wij hebben hier een prachtige fotograaf in de buurt, uh, Ernie, uh, en die heeft een prachtige foto's genomen tijdens de corona in Meerhout. Uh, die foto's zijn nog nooit niet vertoond, die worden dus s'nachts vertoond. Ook een video over de oorlogen in Meerhout en een video over het optreden, een komische optreden van Jan Pijs dat hier in de zaal is gebeurd in maart en december vorig jaar. Oké, okay, nu je wil een wereldrecord vestigen, sorry, maar het is eigenlijk nee. ook wel voor de goede zaak, hè? Ja, ja, ja inderdaad. Wij steunen Rebel van S+. En ook een kindertenhuis in Nepal. Oké, okay, ik weet dat ervaring dat je elk uur vijf minuten mag rusten. Ludwig, ga je die opsparen, zodat je een paar uur kan slapen dan? Nee, dat is, dat is moeilijk. Uh, als ik wil slapen, ja, uh, op een 24 uur, dan moet je 24 uur werken eigenlijk. Ja. Dan heb je maar twee uur. Dus uh, je, moet, ja, je moet een keer gaan plassen, je moet naar de wc gaan, je moet je gaan wassen. Uh, dus ja, dat spullen allemaal kwijt. Dus echt slapen is er niet, uh, is er niet bij. Allee, ja, ik heb dat toen ooit eens gedaan. Ik heb ooit voor, uh, ja, voor een ander radiostation 185 uur zo'n record gevestigd. Ik spaarde dat wel op en dan zo anderhalf uur slapen. deed wel deugd. Ze moesten me wel achter de microfoon zetten, maar dat lukte wel. Is dat wel Zonde want bij jou. Allee, heeft dat toch zo wat blijvende schade? Ja. Roel, ja. het, het is. Ja, ik ga eerlijk zijn. het is met blijvende schade. Ik kan je zeggen wat, er, wat er op een bepaald moment. Ja. Op een Bepaald moment het is heel raar, hoor. Bijvoorbeeld, ik kan bepaalde lepels of vorken wil ik niet meer gebruiken. Dat hm? heeft te maken omdat je, ja, je, je handelingen bijvoorbeeld, je hersen die stuurt bepaalde signalen uit, en ik kan bijvoorbeeld een, een lepel die aan, uh, ja, aan de schacht, zeg maar, geplooid is, dat kan ik dus niet meer vasthouden. Dat, dat, dat glijdt uit mijn handen, of ik word daar ambetant van. Ja, dat is een beetje blijvende schade. Ah wel, maar dat wil dan toch wel zeggen dat dat niet zo super nee. gezond is. Maar hey, goed, hè, alles voor het goede doel. Ludwig, bij ons barman Ludwig van Istendal het Meerhout blijft 130 uur wakker voor het goede doel in Café Ons Volkshuis. Ja, je hebt al die activiteiten. Heb je, nog, ja, heb je nog trucjes om wakker te blijven, Ludwig? Nee, nee, nee, nee, Wakker blijven doe je van zomer door de klanten. Zo weinig mogelijk koffie drinken en zeker en vast geen alcohol. Ah ja, tuurlijk. Ja. Mm. Zeg maar, het is nu niet alleen voor de goede zaak, het is ook voor de mensen in Meerhout. Hoe fijn zijn de mensen daar? Die zijn heel fijn. Hè. Ik heb de, uh, de zaak overgepakt uh, rond uh, 1 november. Mm -hmm. uh, de line waren die nog bezig, ook tijdens corona mochten die hier dansen. Maar die zijn allemaal gebleven. Ja, en dat, dat vind ik zo fijn. Ik ben hier uh, verwelkomd door echte vriendelijke, toffe mensen. Meerhout is een heel toffe gemeente. En, ja, dus daarmee kunnen we er ook een klein beetje iets terug doen. Ziezo, we hebben jou toch alweer vijf minuten wakker gehouden. Dat is ja. belangrijk. Ja. Voor de goede zaak, klaar. Ludwig. We wensen jou heel veel succes. Café, ons volkshuis in Meerhout. Nu zaterdagavond, 6 uur. Dan is het klaar. Um, we houden het allemaal geweldig in de gaten. Fijne ochtend en santé. Succes. Nu al. Bye-bye.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 En vergaan Ik had het nooit zo gedaan Als ik wist waar dit heen zou gaan Oh, iedere keer als jij naar de start Dan sluit ik mijn ogen en zie ik ons daar Ik geef het toe, ik kan niet anders We horen bij elkaar Het voelt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 Het is nieuw, het is van Aaron Blommaert. de zonde. Goedemorgen, morgen. Tuurlijk wel, een heel goedemorgen. Koos, die is ook al wakker en heeft heel duidelijk laten weten van, mannen, het wordt een prachtige dag. En wel, het is waar ook. Kijk, gewoon nu eens naar buiten. De zon is aan het opkomen. Koos Kapelle, hij woont in Stade, is echt nog mottig opgestaan, vond mijn broek niet, maar dan zet je de radio aan, dan vertrek je naar het werk en straalt de zon op het gezichtje. Ik heb zin in de dag. Oh. En kijk nu eens naar VRT1, de app van Radio 2, want daar krijg je sowieso ook een zonnige van. Margot van de Regio. Margot van de Regio, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Oh. Wauw. Morgen hey. zie ze daar sportief staan weer. Ja, beschrijf eens, Kim, oh. wat heeft ze oh. allemaal aan? Ja, Margot heeft een fiets achter haar staan. Ik zie de, de auto niet staan. En ze heeft zo'n uh, koerstruitje aan met radio 2 erop. En ze heeft zo'n morning glow. Ja, ja het mocht, mocht wat kosten zeg vandaag. Vertel oh. eens maar gewoon wat. gaat er gebeuren? Naar welke regio ga je? ik ga naar de mooiste regio van Vlaanderen naar Dendermonde dat er, heeft mijn... oh. <laughs> er heeft een uh, luisteraar die daar woont uh, mijn berichtje gestuurd, die gaat zondag ook mee fietsen met de 1000 kilometer van kom op tegen kanker, waar ik ook vier dagen mee ga mee fietsen, mm -hmm. en die wil graag samen een teststrietje doen, want uh, het thema ligt daar heel nauw aan het hart, dus uh, ja, als iemand dat vraagt, dan kan ik daar toch geen nee tegen zeggen nee, ja, je bent meter van uh, die duizend kilometer natuurlijk, uh, nog iets anders vanavond worden de ultima's uitgereikt, dat zijn de Vlaamse cultuurprijzen, en het Cos van Endermonde... die zouden zomaar kunnen gaan winnen. De publieksprijs. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt enorm fantastisch goed. Ja, dat is de trots van onze stad. Hè. Dat hmm. is een gigantisch groots volksfeest. En het feit dat dat nu bij de laatste drie genomineerden zit... Ja, dat, uh, mijn hart loopt daarvan over. Indrukwekkend. Ik word er een beetje emotioneel van. Ja, nou, ja trouwens over kom op tegen kanker. Morgen is die grote Peter van de Veiling... dan gaan ja. we prachtige items van bekende Vlamingen... kun je die te pakken krijgen... Het Madonna-T-shirt van Janica Zaltis. Ja, nee, het is geen T-shirt van Madonna, hè? Madonna. Er is een print van Madonna op zijn T-shirt, op zijn roze T-shirt. Maar heeft hij wel gedragen op bijzondere gelegenheden, onder andere concerten van Madonna. Dus uh, dat o, ja. soort dingen. Ja, een jas van Tom Waes, Ook ja. Die hij aanhad tijdens het verhaal van Vlaanderen. Een hoed van Gustave. Een hemd van Jean-Marie Pfaff. Wauw. En de podiumschoenen van ah, Natalia. Ja, ja. Ook nog. Morgen. En alles daarover op radio .be. Zeg Zeggen. Uh, uh, maar goed. Kijk eens achter je. Hm. Het is hier best stil. Dat is goed. Geen komkrukken. Nee, voorlopig geen komkrukken. Wel een goede fiets. <lacht> Pas op met die struiken, je weet het nooit. Bon. Dus de duizend kilometer van Komop tegen kanker vandaag. Dus lekker oefenen in Dendermonde. Over twee uur horen we jou terug. He took the midnight Geld voor twee. in Beaver Baby. Helaas. laat. Het is wel een van Notto. Bij Van Mossel verstaan wij u. Crazy Deals van 18 tot 20 mei. Ook open op hemelvaart. Van Mossel. Voor mobiliteit. Voor iedereen. Bij Total Energies worden we geïnspireerd door jouw energie. Ook door die van dokter Hanne. Ja. Die haar energieverbruik net zo makkelijk controleert als haar patiënten. Volledig goed gekeerd, madame. Of die van Dirk. Yo. Een chauffagist die de verwarmingsketel van zijn klanten altijd twee keer checkt. Ja, ja, zelfs drie keer als het moet. Total Energies lanceert nu Pixel Pro. Een energiecontract precies op maat van je onderneming. Met tools die je de volledige controle over je gas- en elektriciteitsverbruik geven. Pixel Pro. Geïnspireerd door jouw energie. Meer info op totalenergies.be. Rutweschers met sensoren. Da! Dat begrijpen wij bij Van Mossel. Het is gewoon een bieste van not toe. Maar dat verstaan wij ook? De volgende. Tuurlijk, dat is duidelijk. Kom eens langs bij een Van Mossel in uw buurt. En ontdek de crazy deals van 18 tot 20 mei. Ook open op hemelvaart. Van Mossel. Voor mobiliteit. Voor iedereen. Tegels voor Roonhoven. Dat zijn vier verdiepingen: nog vol tegels, parket en badkamer. Nee, maar zot fake, hè? Komt niet vaak tegen. Dus uh, we zijn content dat we zijn afgekomen. Bij Veronoven in Gent en Ninove koop je nu alle tegels, parket en badkamer aan 0% BTW met en badkamers. Nu betaalt Veronover de btw in jouw plaats. Het weekend is leuker met de trein. Maar wat is dat precies een weekend met de trein? Well, in het weekend kan je naar de supermarkt gaan om dingen te kopen zoals confituur, van melk van de koe. Of kropsla. Ja, saai weekend hè. Turluur, koetje boe, Of je kiest voor een weekend met de trein. En dan kan je echt gaan shoppen. En, een zoek met, een nieuwe, spu, en, en met het weekendticket reis je heen en terug. Aan halve prijs. Dan heb ik over voor de zonne Meer info op nmbs.be. NMBS onderweg naar beter. Nieuw. Plus. Van het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Gentenaar. Plus, dat is een abonnement op één krant. Plus gratis alle plusartikels van vier andere topkranten. Lees nu Plus de eerste maand voor één euro. Kies je krant op plus.be. Hoe kan het ook dat mensen nog altijd zoveel haat hebben tegen homo's? Je hoort het verhaal van Xavier Taverne hier nog voor acht uur. Goedemorgen. Het is 7 uur, VRT Nieuws met Charlotte Kroon. Goedemorgen. Drie baby's kregen de diagnose van een zeldzame spierziekte... ...dankzij nieuwe screenings bij de geboorte. Chemiebedrijf 3M moet een schadevergoeding betalen... ...voor PFAS-vervuiling in Zwijndrecht. En de Nederlandse Nationale Bank... ...heeft haar totale goud- en geldvoorraad verhuisd. De afgelopen vijf maanden is in Vlaanderen bij drie baby's de zeldzame spierziekte SMA ontdekt. Die werd bij ons bekend door baby Pia. Sinds december vorig jaar worden alle pasgeborenen erop getest. En drie baby's is ook het aantal dat de wetenschappers hadden verwacht. Dat zegt professor kindergeneeskunde François Eiskens van het UZ Antwerpen. Met een voorkomende zei ik, van de ziekte rond de 1 op 10.000 hadden we ook voorspeld op basis van wat er ons bekend was uit de literatuur, maar ook vanuit Wallonië, dat we dus eigenlijk dus ongeveer over een gans jaar zes patiëntjes à zeven patiëntjes gingen vinden. En op vijf maanden zijn er dus drie. Dus ja, dat komt ongeveer dus eigenlijk toch op dat aantal dus aan uit. De drie baby's met SMA werden meteen behandeld met gentherapie en die voorkomt onherstelbare schade. Chemiebedrijf 3M moet een gezin uit Zwijndrecht een schadevergoeding van 2000 euro betalen voor PFAS-vervuiling. Die chemische stoffen kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken. In het bloed van de ouders en twee kinderen werden abnormaal hoge concentraties gevonden. Het gezin woont op een kilometer van de 3M-fabriek en de gronden in de buurt zijn vervuild en ook de tuin van het gezin. Deze uitspraak kan belangrijk zijn voor andere inwoners uit Zwijndrecht die ook naar de rechter willen stappen om geld te eisen voor de vervuiling. Het treinverkeer loopt vanmorgen weer normaal. Gisteren verliep de avondspits op het spoor rond Kortrijk en Antwerpen bijzonder moeilijk. Er waren problemen in het seinhuis van Berghem door een beschadigde bovenleiding. Maar vanmorgen loopt alles normaal, zegt de NMBS. In Dilbeek in Vlaams-Brabant deelt het gemeentebestuur gratis bomen uit. Iedereen die een stukje grond heeft en daarop één of meer bomen wil planten... Kan bij de gemeente terecht. En het is de bedoeling om Dilbeek zo groener te maken, zegt Schepen Luc Deleuze. We denken zowel aan particulieren als aan bedrijven. Iedereen die een stukje grond beschikbaar heeft, die mag beroep doen op ons en die mag zich inschrijven. Nu verwachten we niet dat er tienduizenden bomen gaan aangevraagd worden, maar er is in principe geen beperking. We hebben ons ertoe verbonden van één boom te planten per inwoner. Dus hoe meer inwoners beroep doen op deze actie, hoe gemakkelijker wij onze doelstellingen gaan bereiken. De Nederlandse Nationale Bank heeft de voorbije vier weken haar totale goud- en geldvoorraad verhuisd. Het is zo'n 15 miljard euro aan goudstaven, munten en ook bankbiljetten. Al het geld en goud is van Amsterdam naar een militaire basis gebracht. De verhuizing was nodig omdat de oorspronkelijke kluizen en ook het gebouw van de Nationale Bank verouderd waren, zegt Maaike van Leuken van de Nederlandse Nationale Bank. We leven in een ander tijdsgevricht en hoeveel het goud die hier ligt en hoeveel het geld dat hier dagelijks over de vloer gaat is gewoon groot. Midden in de binnenstad betekent dat dat je altijd dat heel goed moet beveiligen. En dat het pand zodanig beveiligd is dat je het nooit open kunt stellen voor publiek. In Oekraïne heeft Rusland afgelopen nacht verschillende luchtaanvallen uitgevoerd op de hoofdstad Kiev. Het was een heel intense luchtaanval op erg korte tijd met raketten en drones. De meeste werden door de Oekraïnse luchtafweer uit de lucht gehaald. Maar op verschillende plaatsen kwamen brokken terecht, onder meer in de zoo van Kiev. Er zouden verschillende gewonden gevallen zijn. En vorig jaar zijn over de hele wereld minstens 880 mensen geëxecuteerd dat ze ter dood veroordeeld waren. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Toch ligt het aantal executies vermoedelijk hoger, omdat we de cijfers van een aantal belangrijke landen niet hebben, zegt Eva Davidova van Amnesty. China, waar vermoed wordt dat er duizenden executies elk jaar plaatsvinden, dat we dat land samen met Vietnam en Noord-Korea niet hebben opgenomen in ons onderzoek, Puur omdat de doodstrafcijfers daar staatsgeheim zijn, waardoor onderzoek heel moeilijk is. Maar na China zijn het eigenlijk drie landen die 90% van de wereldwijde executies voor hun rekening hebben genomen: Iran, um, Saudi-Arabië en vervolgens Egypte. Zes landen hebben vorig jaar de doodstraf volledig of gedeeltelijk afgeschaft en vijf landen hebben ze dan weer ingevoerd. <middels> Dit is het nieuws uit jouw buurt. Is de rookpluim die al even boven ArcelorMittal in de Gentse haven hangt schadelijk? Het bedrijf zegt van niet, maar buurbewoners willen bewijzen zien. En stad Gent vraagt meer coördinatie van de overheid bij inschrijvingen voor buitengewoon onderwijs. Het is vrij zonnig vandaag met opklaringen en droog weer. Maximaal 15 graden, omdat we in wat koelere lucht zitten. Morgen idem, maar dan met nog meer zon. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half. 8 en in de app van VRT Nieuws. En zie die zon, zie die zon schijnen. En de problemen op dit moment, Mona, vertel eens. Op de binnenring rond Brussel is bij Zelik de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Daar sta je nu 10 minuten in de Viede vanaf Groot-Bijgaarde, maar aansluitend wel al een half uur op de E40 vanaf Aalst. Verder richting Brussel tot 10 minuten tussen Tieltwingen en Holsbeek en vanaf Everberg. Wie naar Antwerpen wil, die schuift al iets langer aan, tot 20 minuten vanaf Sint-Niklaas Centrum, 10 in Brecht en een half uur vanaf Herent als West. Op de Antwerpstring naar Gent verlies je nu ook al 20 minuten van Deurne tot de Kennedy-tunnel. Goedemorgen, vijf over zeven. De dag is begonnen. Het is bijna weekend, hè. Maar echt, hè. Het is echt bijna weekend. Ja, ja. Toch? Goedemorgen, Peter en Kim. Peter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 All the colors 9 over 6. Ja, je kan niet ander iets over zeggen. Ja, het wordt een beautiful day. Het is zo kort. Het is 9 over 7. Oh, nee, het is niet waar. Allee, oh, wat is dat toch? Dat is nu gisteren ook al. Het is vandaag vrijdag, het is dinsdag, het is een ander uur. Hey, iedereen mag kiezen hoe je, je voelt, maar. Hang je toch een beetje in. Hey, hey, hey, goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Ik zit nog op Engelzuur. De mensen komen weer te laat op hun werk als je dit blijft doen. Hè? Sorry luisteraar. Ja, vorige week was het inderdaad nu. Uh, het is intussen al tien over zeven. Het is heel raar. Ik zat vorige week ook echt te rekenen. Omdat ja, in Engeland was het nu vroeger. Hier is dat... Ja, ja, bla bla bla bla. Is <lacht> je het maakt is het erger. Ik probeer verder. Het ja. is vandaag 16 mei. Klopt. Ah ja, oké. Okay. Het is ook de dag dat je hoort op Radio 2 dat je in Dilbeek gratis bomen kan krijgen. Dat klopt. Ja, zo. Goed zo. Goed ja, bezig. Een... Nog een beetje fris, maar wel zondags goed. En morgen, dat is wel waar, kom maar een beetje dichter en zet hem luider. Want morgen doen we zo'n goede actie hier bij Radio 2. We veilen heerlijke dingen. Want de voorbije dagen hebben we, um, voorbije maanden hebben we een paar BV's kleren achtergelaten. Unieke kleren die we hebben afgetroggeld, maar die jij wil hebben. Een, bijvoorbeeld een echte Gustaaf. Zijn ja, een hoed dan ja. toch? Ja, Hij heeft erover gepraat wat die hoed precies voor hem betekende. Het is een soort van Panama-hoed. We zijn naar Cisal geweest, dat is in Mexico, Yucatan. En dat is daardoor echt iemand ambachtelijk gemaakt daar. Ik vind het echt een mooie hoed. En ik had zoiets van, ik kan misschien iemand ermee gelukkig maken en ook iets voor het goede doel doen. Een Panama goed, een ja, stro -ge geweven goed. Het is wel heel mooi, met een deukje erin. Dus met een beetje goede wil denken van. Ah, heeft hem ook op, gehad op het Songfestival? Dat niet. Maar wel een echte Gustave. En nog een echt shirt van Janica Zaltis. Met Madonna op. Ja, mooi. dat, Hé, dat met een vrouw. van Madonna op. Echte podiumschoenen van Natalia. Mooi hè? Uh, heel, ja, shiny. Heel veel diamantjes op. Ik denk wel niet dat het echte diamanten zijn, maar ah, het klinkt beetje... heel hard. Uh, compleet gesigneerd hemd van Jean-Marie Pfaff en een, uh, die echte hoed van Gustave. Dus zet je klaar. Vanaf morgenochtend met je smartphone met één sms kan je die binnenhalen tijdens Peter van de Veiling. Het is een goede actie, want het geld van die sms'en gaat naar Kom op tegen kanker. Je ja, kent sowieso iemand in je buurt die, uh, die ja, dat onderzoek kan gebruiken of die het gehad heeft. Of misschien wel een overleden is. Dus morgenochtend, grote actie. En misschien wel krijg jij dan die schoenen of die hoed. En nee. dit is nieuw, het is van Bellepres. Zit het niet alleen gedaan hoor, met een heleboel mensen. Te zien. The boy next door, La Vira. Hola. Dan zoals o'erlof voel mijn benen niet, maar alles zie geen mijn energie. Espura, La Paris bien dura. Realiteit, nee, geen fantasie. We vieren, ja, vieren het leven hier. Espura, La Paribien dura. René Hilde zegt nog, ja, altijd een excuus zoals in de politiek. Sorry, het is intussen 14 over zeven. Koop een sprekende klok. Ja, dat zei Gabi Een sprekende klok. Zou bestaan? Sprekende horloges? Ja, maar ja, kijk. Raar. Moet Niet kopen, hè? nu hebben we een verjaardagscadeautje voor jou. Ah. Zeg Kim, hoe waren de reacties op je verhaal? Je hebt gisteren je verhaal gedeeld over, over Pipa, jouw sterrenkindje. Die jullie een paar jaar geleden zijn verloren. Hoe waren de reacties? Ik heb heel veel reactie gekregen, maar dat is, dat is, dat is vaak zo, omdat, er, omdat dat nog altijd veel vaker gebeurt dan mensen denken. Dus ik heb heel veel persoonlijke uh, verhalen binnengekregen. Ja. Maar ook mensen die wel zeggen, bedankt om daarover te praten, om het taboe uit de wereld te helpen. Uh, het maakt het voor mij ook makkelijker om het in mijn omgeving op te werpen om, of om iets over te zeggen. Dus... Ja, weer die boodschap van praat erover. Dus ja, de mensen zijn wel heel lief eigenlijk. Deel jouw verhaal. Je krijgt soms de, ja, de vreemdste reacties ook. Het was een man die mij een bericht stuurde van... Ja, heel mooi verhaal. En wat ook erg is, mannen die geen kinderen kunnen krijgen. Plots krijg je heel dat kinderverhaal. Uh, de, ja, de, de ja, je verhaal, krijgt echt krijg je heel uit. veel binnen en dat is, ik lees dat ook wel allemaal en ik, ik ja. voel dat en ik zie dat en, maar ja, je moet op een gegeven moment ook wel even jezelf beschermen, wel. want ja, voor mij zijn dat ook wel heftige dingen hè? Dat snap ik wel. Bekijk het verhaal zeker even op VRT Max of bij ons op uh, Radio 2 we gaan nog even luisteren en kijken naar een, naar een stukje wat mij altijd zal bijblijven. Is het moment dat je in die materniteit staat waar dan ja, een heleboel kinderen wel al geboren zijn. Jij staat daar met één zakje met een pyjama in. Ja. En je weet, ik ga morgen naar huis met terug dat zakje met, een, met mijn pyjama terug in. Maar zonder baby, zonder kava, zonder ballonnen, zonder... En ze zijn superlief, want er wordt dan zoiets mm -hmm. op je, op je, aan je kamer gekleefd... Dat, dat de vroedvrouwen en alle dokters wel weten. en Ze houden daar echt rekening mee. Op dat vlak, allez, iedereen is superlief, maar dat is wel heel confronterend. En dan denk ik, oh, kan dat niet anders? Het hele verhaal dus bij ons op VRT Max. The queen is dead. Long live the king. Hip, hip. Charles is eindelijk koning, maar welke uitdagingen staan hem te wachten?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 Grote honger? Bestel dan bij Colmar het voorgerechte of dessertenbuffet voor maar 7,95 euro extra bij je hoofdgerecht. Reserveer nu op Colmar.be. Ketnet Junior brengt de wonderenwereld van TikTok tot bij jou. Stimuleer je peuter om kleuren, geluiden en vormen te ontdekken met de TikTok-boekjes en het houten speelgoed van TikTok.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 Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek bij de eerste letter het juiste antwoord. Brebroer Bram Sels uit Beersen. Goedemorgen, Bram. Goedemorgen. Een vrachtwagenchauffeur, ben je op dit moment in de vrachtwagen? Ja, dat klopt. Ik ah. sta wel stil. Oh, laat maar even de toeter horen. Kan dat? Kort. Dat kan misschien wel, ja. Ah, doe maar op, hoor. ZEK Oh, dat is... Uh, ja, je rijdt met een uh, soort brandweerwagenambulance. Maar... Dat is wel schrikken. Zeg, je doet soms 700 kilometer op een dag? Dat zijn zowel de, de lange dagen, ja. mooi, dat is echt wel veel. En dan toch Het varieert wel, wel dikwijls, ja. Toch telkens naar huis komen slapen? Ja, dat is uh, de afspraak die gemaakt is. Oké, okay, met, uh, met... Thuis dan? Thuis en met de baas, hè. Elke, ah, elke dag naar huis. Mooi voorbeeldig. Bram, zometeen gaat de klok starten van Punto Punto. Ik stel jouw vraag, je krijgt één letter van het antwoord Vul aan. En bij drie juiste antwoorden win je die exclusieve ook. Speel snel en pas als je het antwoord niet weet. Heel veel succes, we spelen vanmorgen met de S. Welke S presenteerde vorige week samen met haar hete beren deze ochtendshow? Fuskeskoeters. Welke T is de Vlaamse-Brabantse gemeente waar er een suikerfabriek staat? Tienen. Welke U zoek je veel te lang in een escape room? Ah. Welke V draait rond en speelt muziek met een naaldje? Wilflaan. De Even overlopen. De S, wie presenteerde vorige week hier deze ochtend show was uiteraard Siska Scooters. Met de verven. En welke T is de Vlaamse Brabantse gemeente? Met een suikerfabriek, tienen. De U zoek je veel te lang in een escape room, zochten de uitgang. En welke V draait rond en speelt muziek door een naaltje? Ja, een punto, conto. Lekker gespeeld, man. Goed bezig. Dank u. Ah, de goede morgen, morgen, mak. voor je jouw vrachtwagen. Uh, mok. <laughs> <laughs> ik sta nog op Engels uur. Oh, ja, ja, ja, ja. <laughs> voor in jouw vrachtwagen. Bram, geniet van de dag, hè, jongen. Ja, jullie ook. Denk u wel. Dag. En als je denkt, die uitgang, ik had het geweten. Kom er even binnen. Punto, punto in de app van Radio 2NU sturen pak pakken we een foto van en speel je morgen misschien. Punte, punte. Punte, punte. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen, Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Zeg Jan Leijers, die is jarig vandaag. Hoe jong zou Jan Leijers zijn? Denk daar maar eens over na. We even started van Soul Sister. Uh, onze bakker Wim is ook jarig. Proficiat Wim, zegt de Adelheid en Ekker en nog. En Jan Leijers, kleine gok. Ja, ik weet het nu. Ah, je ja, just... hebt weer gegoogeld. Weet jij het? <laughs> 65, hè? Ja, ah, ja oké, okay, ja. ja. Ja, sfeer weg. Ja, ja. Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten, aardbeien. Ja, kijk. Dacht Wisje dat je 65 jaar klopt, absoluut. Sabine Hagendor, goeiemorgen. Goedemorgen, Peter en Kim. Goedemorgen. Ja, de... ja, de... Lang de zon hè. oh ja, ja ja ja ja. Ja, het werd tijd, dus uh, na de nattigheid van de afgelopen weken gaan we toch eens even de andere toer op. Dus uh, dat betekent zon, uh, vandaag zijn er best wel mooie opklaringen. Aan de kust gaat het zonniger blijven, terwijl in het binnenland er straks wat uh, stapelwolken komen. Maar ja, op de meeste plaatsen blijft het wel droog en uh, als er een bui valt is dat waarschijnlijk ergens in het oosten van het land, maar het is een lokale bui. Wel nog fris weer vandaag. Temperaturen tot 13, 14, misschien lokaal een 15 graden. Meer zit er voorlopig niet in. En een matige noord-noordwestenwind. En dan vanavond en vannacht klaart het verder op een, een koele nacht. Minima tussen 4 en 8 graden. Ja, en dan zijn we vertrokken voor een uh, periode met, met veel zon eigenlijk. Uh, niet alleen morgen, maar ook uh, donderdag, vrijdag, het weekend. Dus we gaan kunnen genieten van mooie, zonnige momenten. Ja, af en toe wat uh, wolkenvelden die ervoor schuiven, maar die gaan de pret niet echt kunnen bederven, denk ik. Uh -huh. de temperaturen blijven nog eerst uh, een beetje aan de magere kant, Peter. Uh, morgen 15, 16 graden. Donderdag ook nog ja, 14, 15 graden. Maar dan mogen we er altijd wel een paar graden bijtellen. En zo komen we dan tegen het weekend uit bij een aangename 20 graden. Ja, oh. oh maar het, wanneer komen die 25 graden? Want dan is het. binnen uh... Bienendag! Ja, ik de, de, denk dat de zondag nog te vroeg is. Het okay. zal begin volgende week zijn. Uh, goed. Ik tuim ervoor in elk geval. We, we pakken het mee. We pakken het mee. Maar kijk, we gaan het. Oh, dat weekend wordt zo mooi. Zeer goed. Sabine dank je dankjewel alweer. Het al einde weer. van de tunnel. Dag. Ja, jongens. echt wel een natte tunnel ook, hè, zeg. Um, de sprekende klok. Die bestaat blijkbaar nog altijd. Ik kan er nog altijd naar bellen. Maar hoeveel keer wordt dat nog per jaar gebruikt? We de cijfers bij VRT Nieuws aan het begin van dit jaar. Dus over vorig jaar dan 150.000 keer werd de sprekende klok nog gebeld. Allemaal dat mensen zoals jij. Ja. ja, die het niet goed... <laughs> het allemaal niet goed weten. Eh wel? ik ga het toch een keer proberen. <treeks喉><treeks喉> Hallo? Bij de derde toon ja. is het 7 uur. 27 minuten, 12 seconden. Wauw. Bij de derde toon is het 7 uur. Ja ja, dat is, gaat ze 20. nog. Ergeren. Ja ja, dat gaat verder 7 20 20 door. Seconden. Ja, vroeger was dat gewoon één ding 1200 of zo moest je bellen. Nu is het een veel langer nummer. 078 05 1200 om je helemaal te ontmoedigen denk ik. Bah, echt hè? Maar dat het ook toch zo veel gebruikt wordt. Goedemorgen, Robbie Williams. zou die al wakker zijn? Ik denk het niet, maar wat een goede muziek zeg.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 Heb je je toch niet aangeraakt? Nee, het zal best zijn. Ik kwam je gewoon een beetje troosten. Ja, je kwam bijna in mijn persoonlijke space. Ja, terwijl ik degene ben die daar heel veel last kan van hebben. Ja, wat, jij vindt dat toch niet zo erg? Ja, soms. Soms, oké. Okay. En je er vanaf bij wie? <laughs> Half acht intussen, zometeen het nieuws uit jouw buurt. Eerst Charlotte Crow. Goedemorgen. Chemiebedrijf 3M moet een gezin uit Zwijndrecht... een schadevergoeding van 2000 euro betalen. In het bloed van de ouders en twee kinderen... werden te hoge hoeveelheden van de schadelijke stof PFAS gevonden. Het is de eerste keer dat een rechtbank zich uitspreekt... over de vervuiling rond de 3M-fabriek. En de uitspraak kan een aanleiding zijn voor latere rechtszaken. In De afgelopen vijf maanden is bij drie baby's... de zeldzame spierziekte SMA ontdekt. Die werd bij ons bekend door baby Pia... Sinds december worden alle pasgeborenen in Vlaanderen gescreend op SMA. En wie het heeft, wordt dan ook meteen behandeld. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. De stad Gent vraagt meer coördinatie van de Vlaamse overheid... bij inschrijvingen voor buitengewoon lager- en kleuteronderwijs. Bijna de helft van de kinderen die buitengewoon lager- en kleuteronderwijs... willen volgen in Oost-Vlaanderen... heeft nog geen plaatsje voor volgend schooljaar. Heel wat ouders schreven hun kind in bij verschillende scholen en daardoor kan je niet meer zien welke scholen wel nog plek hebben voor nieuwe kinderen. Gent schepen voor onderwijs in Bijvoorbeeld Een kind uit EClo kan in Gent aanmelden bijvoorbeeld. Een kind uit het westland kan ingaan aanmelden, maar kan bijvoorbeeld ook in Antwerpen aanmelden. Dan zijn er vaak kinderen die bijvoorbeeld dubbel ingeschreven zijn, maar wij kunnen dat niet zien. Eigenlijk de enige die daar echt zicht op zouden kunnen hebben, zijn Vlaanderen als ze initiatief nemen om tot meer coördinatie en meer sturing te komen van de capaciteit en het aanbod in het buitengewoon onderwijs. Buren van staalproducent ArcelorMittal in de Gentse haven... willen meer uitleg over een rookpluim boven de fabriek. Die hangt er al een tijdje en dat was ook aangekondigd door de fabriek. Het is afkomstig uit een installatie die een tijd buiten dienst is... die zwavel uit steenkoolgas moet halen. Volgens ArcelorMittal is de rook niet schadelijk voor de gezondheid... maar daar is tot nu geen bewijs van, zegt buurtbewoner Berte van Kerkhoven. Nergens worden er cijfers of metingen bovenhaald... om te staven dat we ons geen zorgen moeten maken... Dus die informatie blijft zeer vaag, wat natuurlijk niet echt aangenaam is. Ik ben zelf astmatisch en denk dat er nog hier in de buurt waarschijnlijk longpatiënten zijn. Specifiek voor die doelroep is het toch wel belangrijk dat er juiste info wordt doorgegeven daarover. Wie meer info wil, kan ArcelorMittal contacteren en vragen om de brandweer te sturen om individuele metingen te doen. Het recreatiedomein De Sterren Sint-Iklaas krijgt een nieuw toegangsgebouw. De werken zijn gestart en in het nieuwe gebouw komt een sporthal, brasserie, kantoren en aan de buitenkant een trap van waarop je een panoramisch zicht hebt over de vijvers. Als je een vraag hebt over de werken, dan kan je terecht aan de infokiosk aan het domein. Het nieuwe gebouw heet Stella Nova en komt op de vroegere parking aan de Lange Rijkstraat. Het zou tegen eind 2020... 2024 klaar moeten zijn. En in Zottegem moet het zwembad aan de Bevegemse vijvers... begin volgend jaar een tijd dicht. Er komt onder meer 800 vierkante meter aan nieuwe zonnepanelen... maar ook een volledig nieuw filtersysteem. De bedoeling is om het zwembad zo een stuk duurzamer te maken. Daarom moet het zwembad dus lange tijd dicht. Voor scholen die er zwemlessen geven, zoekt de stad naar een oplossing. Het zwembad zal dichtgaan vanaf begin januari en dat tot half maart. De zon is al te zien vandaag in Oost-Vlaanderen. Het wordt een droge dag met brede opklaringen. De temperatuur blijft wat hangen rond de 15 graden. Dat komt door een koelere lucht. Morgen weer droog en zonnig weer, maximaal 15 graden. En dan zijn we vertrokken, wordt het warmer naar het einde van de week toe. Met in het weekend temperaturen die begin de 20 graden kunnen halen. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws. En met dat goede weer, mensen beginnen al meteen te dromen. Bruno vervaken uit Blankenbergen. Je wil absoluut nog even iets delen. Vertel eens, Bruno. Ja, Peter, ja, jij bent ook een liefhebber van Blankenbergen. Ik weet dat je daar geregeld bent. Dus, uh, en nu, uh, verrengd weekend, zijn de havenfeesten in Blankenbergen. Dus veel activiteiten te doen. Hoppla. Uh, allemaal rond de haven, ja. Ik ben geweldig. En met dat mooie weer, heel veel volk. Supporter van Blankenbergen. Mijn tante die had daar een uh, restaurant op, op de dijk: Restaurant Golfslag. Ja. Echt waar? Goed, ja. Goeie verhaal. Toch. Dus jij was er veel? Ik was er veel, ik ben er veel geweest, absoluut. Zie zo Bruno, we zijn weer mee. Fijne ochtend en man. Jo, passie, daar. Bye. Goedemorgen. het is vijf over half acht, vertel eens Mona. Door een ongeval op de E17 van Kortrijk naar Gent is in Kruisum de linkerrijstrook versperd. Daar gaat het nu trager. Op de binnenring rond Brussel sta je 20 minuten in de file van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. In Zellik is de weg wel vrijgemaakt. Toch sta je wel nog een half uur in de file vanaf Aalst op de E40 naar Brussel. Verder 20 minuten aanschuiven tussen Tieltwingen en Holsbeek, vanaf Heverlee, vanaf Overijse en ook bij Halle op de E429. richting Antwerpen tot een half uur aanschuiven vanaf Haastonk, ook 35 minuten vanaf Massenhoven, want in de Randst zijn de midden- en rechterrijstrook dicht door een ongeval, verder richting Antwerpen de gebruikelijke files. Hetzelfde op de Antwerpsring naar Gent, daar verlies je 20 minuten van Merksum tot de Kennedy-tunnel, en op de R4 van Zelzaten naar Destelbergen is in Gent-Zeehaven een ongeval gebeurd en ook daar sta je wat in te file. Waarom is er nog altijd zoveel homohaat? We gaan erover spreken met een heel bekende Vlaming, een onwaarschijnlijk lieve en zacht je wil je meemaken? Het gebeurt allemaal over vier minuten. Het is gewoon een bieste van Noto. Bij Van Mossel verstaan wij u. Crazy deals van 18 tot 20 mei. Ook open op hemelvaart. Van Mossel. Voor mobiliteit, voor iedereen. Zeg, Audi, Wat is de knaldie? Wel, nu bij Aldi 500 gram verse aardbeien voor de prijs van maar 2,50 euro. Zoet en sappig bij de picknick en zonder twijfel het kroontje op een geslaagd lang weekend. Aldi, altijd slim. messen en sensoren. Dat, dat begrijpen wij bij Van Mossel. Het is gewoon een biesten van not toe. Maar dat verstaan wij ook? Le vijfde. Tuurlijk, dat is duidelijk. Kom eens langs bij een Van Mossel in uw buurt en ontdek de crazy deals van 18 tot 20 mei. Ook open op hemelvaart. Van Mossel. Voor mobiliteit. voor iedereen. Lentedeals bij Kukenstaapdij. Gratis toestellen ter waarde van 5000 euro. En een Piet Huizendruid pottenset van 490 euro cadeau. Kies voor Belgische kwaliteit en meer dan 40 jaar ervaring. Reserveer nu je droomkeuken in een van onze belevingstoonzalen. Kukenstaapdij!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 Deze over Tom Jones, het is al een uur geleden. Hoeveel mannen had hij? Uh, hoeveel vrouwen had hij tenminste? 350 vrouwen. Dat ja, ja, het een. Uh, en Mick Jagger, hoeveel zou die er gehad hebben per jaar? Veel meer nog? Nog meer? Ik weet het niet. Charlotte Keres. Ja. 350. vrouwen ja. morgen. Goedemorgen, het is 19 voor 8, lieve luisteraar. We moeten even spreken over iets. Misschien ken je mijn dochter, Jitske. Die heeft jaren geleden besloten dat ze van vrouwen houdt. En dat is nooit een probleem geweest voor haar omgeving. Maar die vertelde me wel dat er momenten geweest zijn... dat ze niet hand in hand durfde te wandelen met haar vriendin op straat. Want als ze dat deed, kreeg ze ook luid op opmerkingen. Stel je voor... Ja, dat is, dat is niet te begrijpen. Hè. Is dat al lang geleden of is dat nu nog nee. steeds zo volgens haar? Nee, dat, ja, het is lang geleden dat we daarover gepraat hebben. Maar ik weet dat er een periode geweest was waar ze echt zeiden van ja, als we dat dan deden, was er maar gewoon mensen die riepen van, doe dat dus niet. Oeh, en dan nog veel lelijke dingen. Heel vreemd. Heel vreemd. En dat in de week dat het de, de dag tegen homohaat is. Daarom deel zeker jouw gevoel en je reactie in de app van Radio 2. We vroegen ons af hoe... ...komt het ook dat dat nog zo aanwezig is. We spreken erover met een heerlijke man... ...die elke dag bij jou thuis komt, ...in laat op televisie op VRT1. Hij was de slimste mens ter wereld 2017... ...werkte ooit voor Radio 2 West-Vlaanderen... ...en heeft zelf een programma gemaakt... ...over de eerste generatie... ...die zich durfde te houden als homo. Eh, voor de mannen heette dat programma. Kijk nu mee in de app of in VRT1... ...want hij straalt weer. Goedemorgen Xavier Taverne. Goedemorgen. Goedemorgen. allemaal. Peter, Kim en Charlotte. Hoi. Hey. Hoe gaat het? Ja, zeer goed... Als ja. ik hier mag komen, ben ik heel blij. Hè? Op je vrije dag. Dankjewel. Op mijn vrije dag. Ja, zo graag zie ik jullie dus. <lacht> ja, zo hoort dat ook, ja. Bij jou ook. <lacht> dat is lief, dank je. Ik zat erop te wachten, denk ik. <lacht> <lacht> Xavier, wanneer heb jij het verteld? Uh, wanneer heb ik het verteld? Um, aan vrienden, denk ik, toen ik 21, 22 was, zoiets. Na mijn studies eigenlijk pas. Uh -huh. En dan thuis een jaartje later. Um, en dat is vrij rimpeloos verlopen. Ik bedoel, vrienden hadden het gevoel... Ah ja, natuurlijk. En... Kom, we gaan in drinken. Zo. En waarom heb je dan, je dan nog een, een jaar langer gewacht om het aan je ouders te vertellen? Omdat ik wel even wilde voelen, try it on for size. Zit mij dit wel en ben ik er comfortabel mee om daar tegenover vrienden open over te zijn. Of te zeggen dat ik een man mooi vind. Want ik, dat zijn zo van die momenten, je zit aan de ontbijttafel en je kijkt in de krant. En dan, enfin, ik ben van West-Vlaanderen, dus dan zegt er al eens iemand, hé hey, we snalen, is dat hier? zeg. Ja. <lacht> En, en dan durf je dat misschien zelf niet zeggen. Ja. En dan, maar gewoon eens kijken, van als ik nu luidop zeg... van Ah, dat is wel een mooie man. Of er geen twintig rare blikken in jouw richting komen. Dus ik moest dat even voor mezelf passen om te zien... of ik zeker genoeg was dat als mijn ouders slecht hadden gereageerd... dat ik er dan oké okay mee was om te zeggen... tot in een draai. Jij zegt van, uh, van West-Vlaanderen. Zeg je dan impliciet dat het moeilijker is om het in West-Vlaanderen te zeggen... dan pakken we geen Antwerpen of zo? Dat... Dat weet ik niet, omdat ja. ik daar niet ben opgegroeid. Dus ik vind het al wat moeilijk om, om, ja. om tegen elkaar af te zetten. Maar um, Charlotte en ik, wij hebben samen nog gewerkt ook in, in West-Vlaanderen. Laat ons zeggen dat we daar nogal laag in de emoties zitten. Hè? Dat we daar niet graag over praten. Um, dus ik weet ook niet of er iemand heel slecht had gereageerd. En of dat dan rechtstreeks naar mij was geweest. Dat, ja. dat weet ik Dus ik vind het moeilijk om dat um, provinciegebonden te verklaren. Maar het was gewoon voor mezelf dat ik dacht... Ik weet niet of ik nu al zeker genoeg ben om dat in familiekring... Ah, okay. Dit weekend is er uh, de Brussels Pride Groot feest mm -hmm. voor uh, de LGBTQ plus Gemeenschap, ga je zelf Xavier? Ik ga zelf niet, maar niet omdat ik niet wil Maar omdat ik aan de zee zit uh, ah, okay. maar, <laughs> maar ik heb jarenlang in het centrum van Brussel gewoond En dan passeerde die Pride voor mijn deur ja? En uh, de eerste, het eerste jaar Dat ik out en proud was Liep ik daar rond en ik voelde mij heel geïntimideerd Dus ik ben aan een half uur naar huis Je voelde je <laughs> geïntimideerd, dus. hoezo? Ah, ja. Om? Omdat het dat voor mij Iets was, oei de, Wauw het dat was, dat was, was te veel Het was te veel Maar het was zo overweldigend Omdat je daar ongegeneerd jezelf kon zijn En dat je daar dus ook naar mensen mocht kijken En langer dan twee seconden mocht kijken Zonder dat je een toek op je bakken zou krijgen Dus dat was gewoon een, een openbaring Oké, okay, op die manier, ja. ja. Dus ja, dan ben ik maar heel snel naar huis gegaan. Ja. Savien je hoeveel homo-haat kom je online nog tegen? Maar heel veel. Afgelopen weekend zat ik naar Peter te luisteren en te kijken. Uh, Eurovisie Songfestival, dat is mijn jaarlijkse Twitter-rant. Daar ga ik helemaal los. <laughs> en dan was er um, uh, een man uit Brugge trouwens ook. Uh, maar ik had ze iets gestuurd van... Ah, Gustav Zevende, daar hadden we twee weken geleden iemand voor omgekocht. Ja. Hadden we, Natuurlijk hadden we daar iemand voor omgekocht. Jij hebt wel een roze strontje net gezegd. gezet. Ah ja. En dat is dan een reactie. Maar zo zijn er wel wat. Maar dan ga ik altijd kijken naar dat profiel en dan wil ik zo eens kijken, wat post die mens nog meer? En dat geeft mij meestal een goed gevoel. Ja, om, omdat ik dan een van de vele, vele, vele haatcomments in die man zijn leven ben. En dan denk ik jij moet met jezelf gaan slapen en ik gelukkig niet. Jij bent dan maar een nummer in zijn haat -rant. Ja, en dat helpt dan wel om het te plaatsen. Ik vind ja. het moeilijker als het van een verstandige mens komt. Ja. <lacht> en hoe, hoe reageer je daarop? Uh, meestal niet. En ik dacht nu ook, ik ga mijn Zoomfestivalavond uh, niet laten verbrodden door uh, die schreeuwlelijk. Maar soms is het moeilijk om, om je in te houden. Maar de vraag is altijd, geef je het lucht door het te retweeten en te zeggen, stuur eens wat liefde naar deze mens, want ah, die is waarschijnlijk zijn hele leven lang genegeerd geweest en heeft nu via social media eindelijk een platform waar hij gehoord wordt. Dus ik vind dat moeilijk om dat dan ofwel ruimte te geven, ofwel gewoon te negeren. Beide zijn, daar valt iets voor te zeggen, daar valt iets tegen te zeggen, ik weet het niet moeilijk. Maar meestal wil ik die mensen eens goed vastpakken, omdat ik denk, in zeven op de tien gevallen denk ik echt dat je tot een gesprek komt en dat die mens zegt, had ik misschien zo niet moeten verwoorden. Mm -hmm. ja. En hebben ze liefdetekort. Zo, oké. Okay. Dit is de No. 1 champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Who Do the hottest in the world right now. Just touch down in London town. Bet they give me a pound. Tell them, put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see you. hey. hey. With you. You'll be my American boy He said Hey sister It's really, really nice to meet ya I just met this five seven guy Who's just my type Like the way he's speaking, His confidence is peaking. Don't like his baggy jeans But I'ma like what's underneath it And no, I ain't been to M.I.A I heard the Cali never rains in New York's wide awake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 shop maybe then we'll go to a cafe let's go on subway take me to your hood i've never been to brooklyn and i'd like to see what's good dress in all your fancy clothes sneakers looking fresh to death i'm loving no show toes walking that wall talk that slick toe i'm liking this american boy, american boy. Take me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 Black. Who killin' them in the UK? Everybody gonna say UK Reluctantly Cause most of this press don't fuck with me Estelle once said tell me cool down, down, down. Don't act a, a fool down, now, now Always act a fool, ow, ow Ain't nothing new now, now He crazy, I know what you thinking. Rabbina, I know what you drinking. <laughs> rap singer, chain blinger Holla at the next chick soon as you're blinkin' What's your persona About this, this Americana? Americana Rhymer and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 Would you be my love? My love? Could you be mine? Would you be my love? My love? Would you be mine? Could you be my love, my love? Would you be my American boy? American boy van een stelling Kenya West is 10 voor Art Doe morgen? Anne-Laure uit Zult 27 laat nog weten over Xavier Tavera. Wat een topkerel. vraagt oh. veel verstand en grond onder de voeten om met haters tot een gesprek te willen komen vanuit het besef dat dit enkel hun eigen tekorten vult. Ja, veel liefde tekort, dat gevoel. Hè. Bij onze Xavier Taverne, want nu zaterdag is het de Brussels Pride in Brussel. En is er een dag tegen homohaat, dat dat nog altijd bestaat in 2023. Spreek erover. In, op vrt 1 kun je meekijken. En in de app van Radio 2 komen er nog wel wat reacties binnen. Ja, Robert bijvoorbeeld zegt, ...wij hadden ooit een feest naast ons en uh, daar zaten homo's. En ik heb toen ondervonden dat het, uiteraard, hallo Robert, zeer vriendelijke mensen zijn. Ze maken het je niet lastig. En ik heb niets. Ik heb een baas gehad die homo was, met veel plezier... Amai, zeg, wat, het is een hele moeilijke zin. Was een prachtige kerel. Uh, maar, dan komt het venijn in de staart. Ik heb niks tegen homoseksuelen, maar elkaar zoenen in het openbaar wel. Dat is een beetje het idee van als ik het niet zie gebeuren, dan, uh, dan bestaat het niet zeker. Mm -hmm. Dus dat is ook geen aanvaarding, hè, Robert. Alleen met alle liefde. Ah, wel, ja. maar dat is ook geen aanvaarding. Hè. Dus um, de, de, zolang we elkaar niet mogen kussen op straat. Als je dat ook zou vinden van een man en een vrouw, dan is het een dingetje dat je gewoon niet wil dat er lichaamsappen worden uitgewisseld op straat. En dan vind ik het prima. Mm -hmm. Maar als je er verschillen gaat maken over wie met wie gaat kussen, dan is er wel een probleem. Ik heb een beetje dat wel, maar ik heb het naar iedereen toe. Zo, ja, dus ik zo heel het... lang liggen, sleuren op straat ik vind sowieso wel, maar inderdaad als je er een verschil in maakt, mm. ja. Ik ben ook niet zo van de PDA, dat, dat hoeft allemaal niet maar um, moet voor iedereen zijn. Ja, dan. klopt. anne Katrina uit Oudenaar, die zegt van ja, stelt mijn een van mijn kinderen zou, nee. hebben, ik zou ik zou er geen probleem mee hebben, en trots hebben, maar ik zou het er wel moeilijk mee hebben, ja, dat de buitenwereld hen anders zou bekijken. Hoe was dat bij jou, Xavier? Um, ik denk dat, men, dat voor mijn moeder dat het mo moeilijkste, het, het, het grootste obstakel was, dat ze dacht, jouw leven wordt ingewikkelder nu en moeilijker, want het was allemaal zo simpeler geweest als je uh, met een vrouw naar huis zou komen en daar gewoon snel drie, enfin, snel, snel, gaat dat niet uit <lacht> de kinderen maken, maar in ja. een keer misschien wel, maar dat dat voor haar het moeilijkste was, dat, dat mijn leven moeilijker zou zijn, of dat dacht ze toch. En dat snap ik. Dat snap ik heel goed. En, en vind je dat ze gelijk heeft? Heb je ook het gevoel dat mijn leven is moeilijker uh, Geen idee. Ik uh, was ongelukkiger toen ik er niet eerlijk over was. Oh. Dus dat vind ik wel moeilijk. Mijn leven is ongetwijfeld rijker. Maar ben ik meer obstakels tegengekomen? Ja, maar heb ik ook, ben ik ook fijne, leuke mensen tegengekomen? Omdat het zo is? Ook. Dus ik... Ik wil niet zozeer zeggen moeilijker, want anders ga ik mensen het gevoel geven dat ze nog langer met hun verhaal moeten blijven zitten. Nee, ja. de keer je de stap hebt gezet, wordt je leven volgens mij alleen maar rijker. Ik kan de twee niet vergelijken met elkaar. Ja. Je, presenteert, je presenteert ook op uh, een mm. talkshow, laat op VRT1. Mm. Heb je daar weer uh, reacties gekregen? Uh, ja, een man die bijvoorbeeld stuurde, ik... Uh, je bent een net en ik kijk niet naar en dus geen VRT-nieuws meer voor mij, bijvoorbeeld dat. Of iemand die echt op Twitter een hele rant had gedaan in mijn DM's, gewoon echt gruwelijk met de grootste scheldwoorden in het Engels en het Nederlands door elkaar. Toch? En onlangs had ik een mailtje gekregen van iemand die uh, om half vijf s'nachts zegt misschien ook al iets, maar dat was een mailtje en daarin stond... Um, ik haat u, ik kom u zoeken, ik maak u kapot, ik kijk vanaf nu maar Af? altijd over uw schouder. Wat doe je daarmee? Daarmee ben ik nu wel naar de juridische dienst geweest, ah, ja. op de VRT. Omdat ik wel dacht, dit komt... Dit, dat vond ik akelig. Het meeste dingen kan ik echt van me afschudden. Maar iemand die de moeite doet om te mailen naar mijn vrt mailadres en die dan zegt, ik maak... Ik weet niet waarom dat was, want ik wil niet alles op een hoop gooien. Niet nee. alle haat is homo-haat. Hier verwees hij op geen enkele manier naar het feit dat ik um, op mannen val. Maar dat was het soort haat- die je dan wel krijgt, en ik ben lang niet de enige, neem ik aan. Ik en word je dan bang? Uh, nee, om, ja, nee, omdat ik dan altijd denk: dat is half vijf s'nachts, ofwel die, eens die man een glas te veel op, wat kan zijn, en heeft hij gewoon heel veel verdriet ja. in zijn persoonlijk leven. Dus kijkt hij naar de herhaling van het laat en denkt hij maar hem ga ik eens komen of ging het over een onderwerp wat hem niet aanstond ook. ik probeer het altijd te verklaren ergens. Ah, wel, ik heb ooit ook eens zo'n soort mailtje gehad in het midden van de nacht en s ochtends volgde daar van diezelfde persoon een mailtje op mijn excuses, ik heb mij vannacht laten gaan ja. ik voelde mij heel slecht ik was heel dronken ah, voilà. En uh, dus die, die gaf dat zelf aan ik vond dat ook wel mooi maar dus heel vaak is het zo iemand die volledig verstrikt zit in zijn eigen gedachten of, of inderdaad onder invloed is hè. Altijd nog even checken voor je iets stuurt. Wat hoor, ik hier? Wat hoor ik hier? Ja, Speciaal voor jou. Dank u. En voor de rest van de wereld, De winnaar is van het Eurovisie Songfestival. Zet hem luid, dans mee en geniet van het leven. I don't wanna go But baby we both know This is not our time It's time to say goodbye Until we meet again Cause this is not the end will come a day when we will find our way Jaar in Zweden met het Eurovisie Songfestival. bestaan nu je Dovikeuken en krijg 20% korting op je keuken. En een gratis vaat was. Wij maken uw keuken in België. Klaar voor het culinair festival van het jaar? Radio 2 stelt voor: Antwerpen proeft vanaf 18 mei. Kom in het hemelvaartweekend aan de Waagnatie de lekkerste gerechtjes proeven van 40 toprestaurants en ontmoet sterrenchefs en tv koks Rieke Geunis, Roger van Damme en Wout Bru zijn er. Piet Huizentruid komt ook. Antwerpen Proeft. Jubileumeditie van donderdag 18 tot zondag 21 mei. Meer info Proeft.be Samen met De Zondag, Njam en Radio 2. Welkom bij Dovi Keukens. Dovi lanceert nieuwe trends. Kom langs en ontdek het zelf. Bestaan nu en krijg 20% korting op je keuken. En een gratis vaatwas open op hemelvaart. Wij maken uw keuken in België. Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi 500 gram verse aardbeien voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Zoet en sappig bij de picknick en zonder twijfel het kroontje op een geslaagd lang weekend. Aldi, altijd slim. Dit is waarschijnlijk het geluid van je gemiddelde ochtend. Maar boek een vakantie bij Eliza Was Heer en je ochtenden klinken zo. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Heer. Vakanties weg van de massa op een uniek plekje. Bekijk nu het aanbod op elizawasheer.be Het wordt een hele ingewikkelde na acht uur. Het is iets met jouw mening die je eigenlijk niet echt hoeft te geven. Ja, zo zijn we ook wel. Elke dag. De nieuws krijgen we Charlotte Kroon. Goedemorgen. Chemiebedrijf 3M moet een schadevergoeding betalen voor PFAS-vervuiling in Zwijndrecht. Er is een record aantal jobs verloren gegaan in de transportsector. En op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn opnieuw verschillende luchtaanvallen uitgevoerd door Rusland.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 Wordt later bepaald. Er is een voorschot toegekend en de zaak is onbepaald uitgesteld. Dus dat wil zeggen dat de vordering in principe niet meer kan verjaren en dat de vrederechter later uitspraak zal doen op het moment dat de schade volledig bekend is. En wanneer dat is, dat weten we vandaag nog niet, want er zijn verschillende factoren. Hey, bijvoorbeeld de sanering moet nog beginnen. En er is ook natuurlijk het belangrijke hoofdstuk van de lichamelijke schade. We weten niet wat de toekomst gaat brengen. Dus die okay. zaak wordt eigenlijk voorlopig niet afgesloten, die blijft open. In de eerste vier maanden van dit jaar is een record aantal jobs verloren gegaan in de transportsector. Dat is evenveel als anders in één jaar tijd. Volgens de krantentijd gaat het om net geen duizend jobs. Er gingen ook al meer dan 200 bedrijven failliet in de transportsector. Frederik Keijenbeulen van Transport en Logistiek Vlaanderen legt uit waarom het zo slecht gaat. Toch nog een terugslag na COVID, waar we toch een vertraging hadden in de faillissementcijfers. Naast de gestegen dieselkosten vorig jaar zijn het vooral de loonkosten, die toch de belangrijke factor zijn als u weet dat loonkosten... 45% en meer uitmaakt van de totale koststructuur van een vervoeronderneming. Die zware indexering die we ook begin dit jaar hebben doorgevoerd, dat is voor vele bedrijven de druppel geweest die de emmer heeft toen overlopen. De afgelopen vijf maanden is in Vlaanderen bij drie baby's de zeldzame spierziekte SMA ontdekt. Die werd bij ons bekend door Baby Pia.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 En in Oekraïne heeft Rusland afgelopen nacht verschillende luchtaanvallen uitgevoerd op de hoofdstad Kiev. Het was een heel intense luchtaanval op erg korte tijd met ra raketten en drones. De meeste werden door de Oekraïnse luchtafweer uit de lucht gehaald, maar op verschillende plaatsen kwamen brokstukken terecht. Onder meer in de zoo van Kiev. Er zouden verschillende gewonden gevallen zijn. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, buurtbewoners van Arsloor Mietal in de Gentse haven willen bewijs zien dat de rookplein boven de fabriek niet schadelijk is. En in Zottegem sluit het zwembad aan de Bevegemse vijvers voor enkele maanden de deuren. Begin volgend jaar, dat komt door werken. Zonnig weer krijgen we vandaag. Het blijft droog. Overdag 15 graden als maxima. Ook de komende dagen wordt veel zonneschijn verwacht en blijft het droog. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half negen en al in de app van VRT Nieuws. Boop <music> Op dit moment kun je zien in de app van Radio 2 waar de file staan. En Mona vertelt het jou. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja het zijn er veel vanochtend. Veel rood op de kaart. Dus op de E17 van Kortrijk naar Gent, vooral in Kruisum. Daar is de linkerijstrook dicht door een ongeval. Je staat er een half uur in de file vanaf Waregem. Rond Brussel valt het wat beter mee. 20 minuten aanschuiven op de binnenring van Grootbijgaarden tot Vilvoorde. Op de buitenring hetzelfde van Waterloo tot Inzaventem. Richting Brussel aanschuiven tot 25 minuten vanuit alle richtingen, vanuit alle kanten. En en ook op de E429 bij Halle verlies je nu 20 minuten. Richting Antwerpen ook de gebruikelijke plekken 20 minuten aanschuiven. Vandaag wel 35 minuten op de E17 vanaf Sint-Niklaas Centrum. En zelfs 1 uur op de E313 vanaf Massenhoven. Want in Randst zijn de midden- en rechterrijstrook dicht door een ongeval. Op de Antwerpse ring naar Gent verlies je ook bijna een half uur van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. En op de R4 van Zelzaten naar Destelbergen is in Gent-Zeehaven een ongeval gebeurd en daar sta je een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 We hadden net het over homohaat met Xavier Taverne, Daar gaan we zo meteen nog even over doorgaan. Maar dat je iemand hebt die zegt van... Kijk maar achter je rug, want voor je het weet sta ik daar. Dat is eng. Griezelig hoor allemaal. Jouw goeiemorgen twee. Ja. Hey, hey. BRT. Radio 2. Goeiemorgen, morgen. Zeg Kim, nu had ik iets gezien bij jou. Ja.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 Surreal. When I get old, I will wait outside your house Cause your hands have got the power mentally van Rockset, 9 overhakt. Goedemorgen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Doe eens de moeite vandaag. Ga naar buiten. Want het is een prachtige zonsopgang. 16 mei. Niet te warm. Daar moet je wel rekening mee houden. Maar we vroegen ons vanmorgen af. Hoe kan het ook dat mensen nog altijd homo's zo hard haten. We spreken er vanmorgen over met onze VRT-nieuws collega Xavier Taverne. Dus deze week ook dag tegen homo-haat. Nou, toch wel een paar reacties die binnenkomen, Kim. Ja Mia Bijkaart zegt um, ik heb enkel homo-vrienden, allemaal zeer toffe en vrouwvriendelijke mannen. Fijn en leuk en ik kan er zeer goed mee praten. Dat uh, is ook zo. Hè. Vaak denken um, vriendinnen dan ook dat ik een van de vriendinnen ben. Maar ik hoef ook niet alles te weten over uw regels. Je <lacht> moet wel toegeven dat ik dat ook heb. Ik zou daar zo veel meer aan vertellen. Vrouw voelt zich soms stuk comfortabel. Ja, ja. Dat moet een boodschap zijn. Ja, en dus eigenlijk onlangs deelde een um, de vriend van een goede vriendin van mij met mij een reel. En er stond in: de beste cadeau voor een homoman is eigenlijk een straight best friend. Zo'n man die gewoon in de zetel gaat liggen met zijn hand in zijn broek. Ja. En als je gewoon weggaat zonder iets te zeggen, die niet belt, waarom een jij plots wij. <lacht> zo, dat. Ja. dat Ik Laaggevoelige man die alles oké okay vindt. En als je naar de keuken bent geweest en je hebt niks mee om te drinken voor hem, die dan zelf staat iets gaat halen en die zegt, en ik heb geen endorse of Zo, dat. Je mocht me altijd bellen, geen, okay. geen oh. Er kwam nog een reactie hier ook van Erik. Ja, mijn man thuis, dat ja, lachen is. Erik Sacket uit Antwerpen. Erik, goeiemorgen. Nou, goeiemorgen. Jij wou ook even mee babbelen vertel eens Erik. Uh, nee, het, hetgeen dat ik heb gestuurd, er juist, is gewoon, ik ben zelf homo. Ik ben ook aanvaard. Ik heb er geen enkel, eigenlijk negatieve ervaring mee, maar ik ben zelf wat die G-prides betreft helemaal geen voorstander. Nee, vertel. Uh, ik stoor mij daar op zich ook de, de mensen die zich daar toch uh, ja, op, voor het op zijn Antwerpse zeggen <laughs> dat strand zijn er terug gedragen. ik voel me daar zelf ook niet op mijn gemak bij mm -hmm. en ik denk persoonlijk dat is mijn mening dat die prides juist een averechts effect hebben omdat die eigenlijk helemaal niet tonen wat dat homo zijn is wij zijn gewoon mensen, ik ben ook een gewone mens ik zeg het mm -hmm. nog, ik ben aanvaard zoals ik ben uh, iedereen weet dat en ik heb daar echt geen moeite mee. Is het niet gewoon omdat het net zo moeilijk geweest is en nog altijd is, dat er mensen die zeggen van we gaan het tonen, want het is, het is fijn en het mag en het kan? Uh, misschien wel, maar hetgeen dat ze tonen is voor mij helemaal iets anders dan het homo zijn op zich. Mm -hmm. Iets helemaal representatief. Wat vind jij, uh, Xavier? Um, dag Erik, goedemorgen. Uh, ik uh, goedemorgen. ben het uh, niet met jou eens en dat mag ook. Um, jij uh, bent wie jij bent uh, en de mensen die op de Pride zijn zijn wie zij zijn. En voor hen is de definitie van homo zijn wat zij doen en um, wie zij zijn. En jij hoeft daar zeker uh, geen deel van uit te maken. Mm -hmm. um, want ik was vroeger en daar moet ik wel eerlijk in zijn, ik dacht ook, ah, voor mij hoeft het allemaal niet, maar door voor de mannen te maken heb ik wel beseft dat er een hele grote groep van mannen is die heel lang gevochten heeft om te kunnen zijn wie we zijn, en dat is van links tot rechts, en dat bedoel ik niet politiek, maar op het hele spectrum, zeg maar, hè, moet iedereen kunnen zijn wie die is, en ik snap waarom die priter is, en om uiting te geven aan wie ze zijn en, en, en wat ze doen. Um, dus ik ga het zeker uh, ook niet veroorden, dat, dat heb ik wel geleerd, dat die strijd te hard en te intensief is geweest om dat zomaar uh, opzij te zetten. en ja. Het is niet omdat je er niks mee hebt dat het misschien niet mag bestaan of dat het def, de definitie van homo zijn is. Het is ja. niet de definitie van erik en alle begrip daarvoor. Iedereen moet eigenlijk doen waar hij zich goed bij voelt. Um, en ik denk dat het los van of je nu homo bent of heteroseksueel dat, dat er uitingen zijn in de maatschappij waar je niet achter staat. Ik hou niet van carnaval bijvoorbeeld omdat ik mij niet verkleed. Oh. oh Xavier. Dus ik ga ja, in ik februari heb een hier. grote boog rond Aalst. Ja, je moet mij niet meer bellen, dat is goed. Nee, ja. ik, ik, ik, ik had nu juist je nummer. Hij had mij beloofd dat ik altijd bij u terechtkom, maar dus niet met carnaval. Nee, maar niet? kijk, het is heel duidelijk. Leven en laten leven. Dankjewel, Erik, voor je, voor je reactie en een heel fijne ochtend bij ons nog. Pas gelijk, hè. Bye. Zometeen een gedachte van Xavier Taverne. Je gaat je radio luid willen zetten over drie minuten. Van Pink, het is 17 over 8. Mijn gedacht, mijn gedacht. Joms, wie had dat mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, maar, ja, maar zeg, is dat echt wel uw gedacht? Heel veel anderen al klaar met een mening. Enk Savieta Verne, je hebt ook een, een gedacht. Een heel duidelijke gedacht. Wat is jouw gedacht van morgen? Je mag ook echt eens ergens geen mening over hebben. Wacht, leg eens uit, geef eens een voorbeeld. Oké, okay, dus is meteen het einde van deze rubriek ook. Dan... Ja, het is dat. <laughs> ik dacht, ik kom één keer, ik pak mijn kans. Ja. Uh, nee, het is. Um... Enfin, ik vind dat er te veel meningen zijn en dat te veel mensen. Ja. <laughs> Sorry. Dat is ik... eigenlijk al goed. Ik vind ik... dat er te veel meningen zijn. Goed, hè? Ja, ja is goed. dat is een ja. goede kop. Nee, uh... maar iedereen heeft altijd een mening. Uh ergens over. En dat is ook, daar zijn we als media mee schuldig aan, wat vind je hiervan, wat denk je daarvan. Bijvoorbeeld een artikel over kerncentrales op 14 Nieuws, 790 reacties. Ik denk, amai, fantastisch amai, dat we zoveel kenners hebben. Ja. Iedereen voelt zich ook altijd um, geroepen om over alles zijn kak te leggen. En dat is en, en ongelooflijk vervelend, vind waar, ik. Eigenlijk. Wat is de laatste, het laatste ding geweest waar je zei van ik heb daar geen mening over en ik hoef die ook niet te delen. Wel, maar over heel veel dingen. Hè? Bijvoorbeeld ook in, in, in, in praatprogramma's, of gewoon online, of op de radio. Of, of afijn, ik ben er meest schuldig aan. Dus ja, ik ja. ja, cool, ik weet hoe hypocriet dit is, wat ik allemaal zeg. Maar dat, wat vind jij hiervan? Weet je, hoezo zijn we allemaal een soort meningenmachine geworden? Je mag er ook, als je er niks over weet, mag je het ook gewoon eens loslaten. Okay. Je dag zal veel beter zijn. Denk is, ik. Sorry, is het niet erger dat mensen hun mening geven zonder dat om gevraagd wordt? Nou, ook dat, erger. Ja, natuurlijk. Maar wat is het ook zo? We zijn allemaal een beetje helden van het internet geworden uit het programma dat Erik Goens ook maakt nu. Ja. Uh, voor de collega's van Play 4. Het is, je ziet iets passeren en, je, en er gaat een soort van, ja ze noemen een brain fart, een hersenscheet die door je hoofd gaat. En, waarvan je dan meteen ook vindt dat je die moet uittypen en dat je dat daar moet zeggen. En Ik, ik heb er ook wel eens mensen op betrapt dat, dat je krijgt dan HLN bijvoorbeeld, of 14 Nieuws, en, ja. dan heeft iemand, en dan zie je in je Facebook-timeline, die heeft daarop gereageerd. Dan hou ik mijn hart al vast, als ik de naam zie wie erop heeft gereageerd, komt er een heel ongefundeerde mening, en dan spreek je die mensen daarover aan, en zeg je van, je hebt dat daar gezet. Ja, ja, en ik heb 21 likes gehad, dus mensen zijn het met mij eens. Oké, okay, en dan gaan mensen gewoon de hele tijd tegen elkaar. Jij hebben het idee dat ze bevestigd worden in hun idee, omdat daar amper twintig mensen een like op geven. Ja, maar ook als je er niks over weet, misschien is het gewoon ook eens fijn om je mond te houden. Of het verfrissende ja. antwoord als iemand vraagt wat vind je daarvan, dat je dan zegt: ik ken er te weinig over. Misschien heb ik er geen mening over. Ik had toch even uh, in de groep gooien, <lacht> luisteraar. <lacht> waar waar zou oh, we beter eens geen mening over hebben? Deel het even in onze app van Radio je mening Radio in de app. <lacht> Surfen, wingfoilen, waterskiën. Of heerlijk varen in een boot. En genieten van de prachtige jachthavens. In Vlaanderen beleef je veel pret op, rond en in het water. Ook An en Daan voelen zich de hele maand mei lekker in het water. Ze ontdekken alles over de pleziervaart- en waterrecreatie in Vlaanderen. Volg het elke week bij Radio 2 An en Daan en in de Radio 2 app. Meer info op radio 2.be. Goedemorgen morgen. Goedemorgen morgen. Jouw goedemorgen telt voor twee. Peter en Kim. Radio 2.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 Ga ja. dicht genoeg hè, Kim. het is het is goed zoals dat is goedemorgen, het is 24 over 8 bij ons op Radio 2 zie je in de in en ook en ook op vrt op Xavier Taverne, vanavond Vanavond zien zien Laat Xavier of of niet? Uh, nee, vanavond niet vanavond maar morgen, donderdag en vrijdag is het één groot feest. Wauw. Want dan ben ik er wel. Maar vanmorgen had jij een duidelijk, een duidelijk gedacht. Soms is het uh, niet slecht om geen mening te hebben. Er komen heel veel uh, meningen over binnen. Ik ga er even door voor jullie. Gelukkig. Johan Verbraken zegt... De beste stuurlui staan aan wal... en de beste trainers en scheidsrechters... staan elke week aan de zijde. Op internet is dat niet anders. Ja, op voetbalvlak. Vind ik wel een goeie eigenlijk. Ja. Mag op een tekeltje. Arno zegt... Sorry Xavier, ik heb juist eigenlijk overal een mening over. Want waar moet je anders over praten of discussiëren... Maar je moet wel tijdig weten te stoppen. Ook verstandig. Mark zegt mooi gezegd over die mening, voilà, dat is mijn mening. <lacht> is dat Mark van der juist? Dat is, nee, nee, dat is Mark Romy. Oké. Okay. was nog een Luc Verlinde uit Korte, Mark. Goeiemorgen, Luc. De goeiemorgen, margen deze morgen. Hola. Ja, jouw mening of jouw mening over ons gedacht? Of over Xavier zijn dat gedacht? Eh, wel, ik denk inderdaad eh, dat Xavier volledig gelijk heeft. En eh, ik heb al jarenlang een spreuk levendig gehouden. En dat is: Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht. En ik denk dat daar alles mee zacht is. Oh, wacht, kun je die nog één keer herhalen? Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht. Mic drop. Ja, ja dat zit is... heel goed. Dat, dat is het boem tegeloste. drop. Hè? Dat is, ja, dat is echt... Dat exact. is er boem vindt. Ik denk dat we deze hier op deze manier kunnen neerleggen. Dankjewel Luc Verlinde ja. Ja. voor deze mooie ja, uitspraak. geen probleem. Geniet van de dag. Hè. Fijne ochtend. Zeg, dat is zeker liggen. Hoe ja. lang wil je laat nog doen? Goed, uh, dat is een moeilijke vraag uh, uh, heeft daar geen mening over wel. ik heb daar een mening over nee, het, het, het programma bestaat nu bijna 2,5 jaar En ik heb dat van nul mee mogen uittekenen En dat is een andere manier van aan nieuws doen Met voor- en tegenstanders, zoals dat gaat Maar ik ben wel heel blij met waar het nu staat En ik denk dat het misschien ook wel tijd is Om dat nu zich uh, uit handen te geven Wacht maar, want, kan je nog meteen een andere vraag stellen? Ja? Wat ik daarbij heb bij la, denk ik van... Hm. Maak er een, een gewoon een volledige nieuws talkshow van. Met de muziekken en zo erbij. Ja, zullen we Ricus bellen? Ricus is de grote baas van de televisie. Ja. De grote baas van de televisie. Ik zou dat heel fijn vinden. Ja, ik zou dat oprecht heel fijn vinden. Maar dat is niet het plan van de zender. En dat is ook oké. Okay. Okay. Ja. Um, ja, uh... Ga je stoppen dan? Heb je dat niet gezegd? Uh, ga ik stoppen? Stoppen is zo'n groot woord, hè. Uh, <laughs> uh, minder misschien. Dan, <laughs> dat, dat, dat, dat, ik, dat, ik, dat ik het nu doe. Nee, nee, nee, ik bedoel, ik ben met de baas aan het praten over wat ik in de toekomst nog zou kunnen doen. Ik weet het op dit moment zelf ook echt helemaal niet. Uh, eigenlijk, ik ben iemand die om de drie, vier jaar graag iets anders doet. En dat is tot nu toe mm. altijd ook gelukt. En ik doe heel graag wat ik doe. Maar um, ik denk dat misschien stil stilaan tijd is om... Je hebt een goede radiostemming. weer wat week anders week, te doen. Dank je wel, Peter. Dat is heel ja. Ik mis de radio, dat, dat wel. En dat weten ze hier ook, dat ik de radio heel erg mis. Kijk, misschien kan er gepraat worden met de baas van radio. Wat doen jullie in de zomer, want anders... Ah, uh, ja, nee, vakantie. Jij? Yeah? Is sowieso vakantie <laughs> Ziezo. Tot in de zomerang, dank. Savieta Verne Dankjewel dat je er was Bye. Bye. Through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car. Passing ZANG a good time. En, en dankjewel voor al die reacties over uh, Geen toe hoe we hebben. En ook over uh, homo's en het houdt niet op. We kunnen ze niet allemaal uh, voorlezen. Maar het is wel indrukwekkend om te zien hoe fijn je meepraat met ons. En we gaan nog praten, zo meteen, over het nieuws in jouw buurt. Maar eerst Charlotte Krul. Goedemorgen. In de eerste vier maanden van dit jaar is een record aantal jobs verloren gegaan in de transportsector. Dat is evenveel als anders in één jaar tijd. Bijna duizend mensen verloren hun werk en er gingen ook al meer dan 200 bedrijven failliet. Dat komt door de stijgende prijzen, onder meer van energie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 en denk dat er nog hier in de buurt waarschijnlijk longpatiënten zijn. Specifiek voor die doelgroep is het toch wel belangrijk dat er juiste info wordt doorgegeven daarover.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 geen plek meer voor kinderen met een mentale handicap of autisme-spectrumstoornissen. In Sint-Niklaas zijn de werken gestart aan het nieuwe toegangsgebouw op het recreatiedomein De Ster. In het gebouw komen een nieuwe sporthal, brasserie en kantoren. Aan de buitenzijde zal er een trap zijn van waarop je een panoramisch uitzicht hebt over het domein. Tijdens de werken kunnen bezoekers met al hun vragen terecht bij de infokiosk op het domein. Het nieuwe gebouw Stella Nova komt op de vroegere parking aan de Lange Reekstraat. Het zou klaar moeten zijn eind 2024. En het zwembad aan de Bevegemse vijvers in Zottegem... zal begin volgend jaar een tijd sluiten. Er zijn werken gepland om alles duurzamer te maken. 800 vierkante meter zonnepanelen... en een volledig nieuw filtersysteem zal er komen. Voor scholen die er zwemlessen geven... zoekt de stad nog naar een oplossing. Schepenbrecht kassiman Het zal ongetwijfeld zo zijn... dat voor een aantal scholen even de pauzeknop zal worden ingeduwd. We kunnen onmogelijk alle scholieren laten uitwijken... naar de ons omliggende zwembaden... want daar is de bezetting uiteraard ook al groot we proberen wel in de mate van het mogelijke toch mogelijk te maken voor scholen om elders eens te kunnen gaan zwemmen maar het moet allemaal natuurlijk ook nog praktisch haalbaar en betaalbaar blijven al is het maar bijvoorbeeld de verplaatsing het zwembad is dicht van begin januari tot halverwege maart ergens. Veel zon vandaag in Oost-Vlaanderen. Het blijft ook droog weer overdag bij maximaal 15 graden. Een matige wind uit het noorden maakt het ook wat koeler aanvoelen. Morgen woensdag verloopt ongeveer hetzelfde... met iets meer zon dan nog. Brede opklaringen en een vijftiental graden. Het weekend wordt begin de 20 graden verwacht. En plot werd het heel druk, Mona, van het verkeer. Vertel eens. Ja, inderdaad. Grote problemen op de E17... van Kortrijk naar Gent in Kruisum. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval... en het gaat er drie kwartier trager vanaf Waregem. Rond Brussel sta je een half uur in de file... op de binnenring van Grootbijgaarde tot Vilvoorde... en op de buitenring tussen Waterloo en Saventem. Wie nog naar Brussel wil, die houdt rekening... met 20 minuten file vanuit alle richtingen. Vandaag ook opvallend op de E429 bij Halle. Ook daar verlies je 20 minuten. Richting Antwerpen nog een half uur aanschuiven vanaf Haasdonk en vanaf Massenhoven. Verder richting Antwerpen de uitgebruikelijke kwartieren op de gebruikelijke plekken. Op de Antwerpse ring naar Gent verlies je 20 minuten van Antwerpen Noord tot de Kennedy tunnel. En op de E403 van Bruggen naar Doornik is bij Wevelgem de weg gedeeldelijk versperd. Daar is een ongeval gebeurd en je staat er 20 minuten in de file vanaf Moorselen. Wij, wij willen gezellig gaan eten voor een lekkere prijs.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 Peter en Kim. Radio 2. 10 ineist, ineist die push-up van de freestylers. Ja, we zijn, we zijn Kim kwijt. is ja, Kim is, uh, is aan terug. Het, aan het opruimen. Ah, ik was het uh, kopje van Xavier Taverne aan het opruimen. Oh, dat is toch echt... Ik was weer al nuttig bezig. Ja. Wat dat is de van de, Peter van de Vere School van het opruimen. Ah, ja, Metelijk. Ja, maar jij ruimt veel meer op dan ik. Waarom denk je dat? Jij ruimt veel meer op dan ik. Geeft dan nu gewoon een stoek Kim van ons? Opruimen wel, maar jij hebt smetvrees. Dat is wel los. Ja, ja. Van de regio. Sorry lieve luisteraar. we wijken een beetje af. We, ja. moeten, we moeten naar de goede zaak. Want het is uh, donderdag, begint de duizend kilometer van Kom op tegen kanker. En onze Margot van de regio, die is meter van heel dat verhaal. Dat is een prachtig verhaal. Ik ben ooit eens mogen meerijden ook. Ik heb er zo van genoten. Mensen kwamen spontaan een verhaal ook delen met, uh, met jou. En Margot, die gaat dat doen en is zich vanmorgen aan het voorbereiden. Heel specifiek in de streek van Bendermonden. Kijk nu mee in de app van Radio 2. Ja. En op VRT1, daar zie je een heel grijs vlak, nee, het is weg intussen. Maar daar staat Margot met een fiets en een andere fiets met een mevrouw erop. Vertel eens Margot. Ja, ik ben mijn laatste oefendrit aan het doen samen met uh, Mirjam Aliwa. Dat is een van onze luisteraars. Die had mij een berichtje gestuurd uh, via Instagram om samen een keer te gaan fietsen. En heel toevallig Mirjam, we staan hier nu op de plek waar alle twee onze communiefoto's genomen zijn ooit. Ja, dat klopt. Uh, mijn plechtige communiefoto's zijn hier ook genomen aan Appelsfeer. Kijk, toeval. Het toeval brengt ons samen. We zijn hier niet om te babbelen over onze communiefoto's, want in mijn geval was dat ook redelijk schaamtelijk, maar over de duizend kilometer. Want jij bent er ook bij je bent al tien jaar bezig met die duizend kilometer. Wat doe je daar allemaal? Ja, dat klopt. In 2013 heb ik de eerste keer meegefietst. En dan heb ik een aantal jaar vrijwilliger geweest en daartussen ook een aantal keer meegefietst. Ik denk dat ik nu vier keer al gefietst heb. En anders ben ik veiliger aan de voorradingsposten. Oké. Okay. Um, de duizend kilometer voor, is voor, uh, kom op tegen kanker. Dus verschillende teams die fietsen uh, dit weekend mee. Je moet daarvoor 5.500 euro inschrijvingsgeld betalen om te kunnen meedoen. Geld dat richting kankeronderzoek gaat. Heel belangrijk, want jij fietst ook voor een paar mensen mee. Hè? Ja, dat klopt. Uh, ik fiets mee voor familie vooral. Uh, sorry, ik heb het een beetje moeilijk. Nee, dat is niet erg. Nee, dat is niet erg. Uh, ik ben zo... Sorry. Nee, dat is niet erg. Je fietst mee voor jouw onkel, onder andere, die nog niet zo lang geleden uh, aan, aan kanker is uh, overleden. Je, je moet je daar niet voor excuseren. Uh, want het is een moeilijk onderwerp. Maar dus het is wel echt belangrijk dat we allemaal op die fiets kruipen om geld in te zamelen, hè? Ja, dat klopt. Ik denk dat er meer dan duizend teams zijn die dan 5.500 euro hebben ingezameld. Daar, zoals dat je zegt, rechtstreeks naar onderzoek gaat. En dat is, ja, dat is echt wel nodig. Hè. Alle centen zijn nodig voor onderzoek om de ziekte uit de wereld te kunnen helpen. Ja, want u zei het daarnet, okay, ook heel mooi, we gaan afzien op onze fiets, want we gaan uh, vier dagen lang duizend kilometer uh, rijden. Maar er is eigenlijk niets in vergelijking. Ja, mensen die kanker hebben, hoe dat zij afzien. Wat is dan een paar kilometer fietsen of een paar uur helpen aan een bevoorradingspost? Dat, dat stelt niks voor met dat, wat mensen met kanker moeten meemaken. Nee, Absoluut. Er is één ding wat, uh, wat mij al duizend keer is gezegd over de duizend kilometer van kom op tegen kanker. En dat is de sfeer dat daar vier dagen hangt. Je hebt het al meegemaakt. Aan wat kan ik mij verwachten? Vooral warmte. Ook al is het slecht weer, misschien. we hopen daar dit jaar niet op, voor alle duidelijkheid. Uh, warmte. Iedereen is met elkaar verbonden. Niemand Allee, veel mensen kennen elkaar niet, maar iedereen is één grote familie op dat moment. Met zijn doel, met zijn verhaal. En ja, Iedereen komt samen op dat moment. Ja, ik heb geen ander woord dan warmte. En ambiance ook blijkbaar. Ambiance ook, ja. Uh, ik probeer een beetje ambiance te verzorgen aan de bevoorradingsposten zodat dat niet zo'n saaie bedoeling is, je banaantje pakken en eten. Er moet een beetje sfeer in zitten. En uh, wie dit weekend meefitst, waar kunnen we jou vinden aan de bevoorradingsposten? Uh, vrijdag sta ik de hele dag in Zoersel. Uh, dat is de, de etappe naar uh, Stabroek, als ik me niet vergis. En dan op zaterdag voormiddag sta ik aan de bevoorrading in Lede. En dan zondag namiddag zit ik zelf op de fiets. Oké, okay, ik kijk er heel erg naar uit om je daar uh, te zien, Mirjam. En voor iedereen die het, het verhaal van de 1000 kilometer uh, wil meevolgen van op afstand, dat kan. Want uh, ja, ik zal via Instagram wel verslag en zo uitbrengen. En als het fietsen iets van jou is, ja, dan is er nog altijd de grote Peter van de Veiling hè, morgen. Morgen, die grote Peter van de Veiling, waar we unieke, unieke dingen gaan veilen. Alles daarover hoor je op een minuutje of vijf. Dankjewel om jullie verhaal te delen. En Margot van de Regio blijf haar volgen. Het goeiemorgenmorgen in onze Instagram-account. De reuzen van nu lijken morgen maar dwergen. Vooruit ga vernield wat er gisteren nog stond. Dromen van later, dansen in het vuur. De tijd hier op aarde wordt korter met het uur. Dus laat Vanmorgen, dat morgen de mensen er nog mogen zijn Dus laat ons een bloem en wat graas dat nog groen is Laat ons een boom en het zicht op de zee Vergeet voor een keer hoeveel geld een miljoen is De wereld die moet nog De zon is aan het schijnen. En Leen die zit in de Ardennen met vakantie. Normaalsie van Oostende. Goedemorgen! morgen. Perfect, ze is aan het genieten van dit programma. Leen zetten we een beetje luider in de rest van Vlaanderen ook. Maar Morgen wordt een goede dag. Vandaag ook, maar morgen misschien nog net iets beter. We houden hier bij Radio 2 iets voor uh, Kom op tegen kanker. Peter van de Veiling. Dan kan je bijvoorbeeld de hoed van Gustaf scoren. Schoenen van Natalia. Ja, we hebben ook nog een t-shirt van Janica Zaltis. We hebben een hemd van Jean-Marie Pfaff. De jas van de enige echte Tom Waas. Daar is het ooit mee begonnen. Ja? Tom was hier op bezoek en je dacht van... Oh, ik heb een leuke jas aan. De jas van het verhaal van Vlaanderen. Ik wil die. En ik zei... Had jij nu echt de jas aan die gisteren op televisie ook was? Ja. Mogen we die hebben? Ik, is waar? Mag ik hem hebben? Ik weet het, hè. Oké, okay, dat is goed. Dat is een jas van 600.000 euro. Dat ik toch ook een deken aan auto brengen. Ja, dat is goed. Ja, als het tof. Uh, de rits is wel kapot. We moeten eerlijk zijn. Ja, maar ja, je wil dat toch. zo'n ding. Maar dat is extra, hè? want Thomas heeft die rits kapot getrokken. Ja. Dus dat is nog een extra, ja, extra dimensie aan de jas. Mensen vragen zich af: waarom zou ik dat willen hebben. Al is het maar omdat het voor het goede doel is... Het is met sms'en. Dus het enige wat je moet hebben morgenochtend, is een telefoontoestel waar je mee kan mee sms'en. kost je 1 euro per, per sms-bericht, maar het is echt voor de goede zaak. Het is heel de dag, hoe en wat, morgen vanaf 6 uur, alle details. Maar hou je klaar, je gaat het zo fijn vinden. On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. Si dans l'année, on n'a pas bobo Ni la Seine, n'est pas la ville de l'amour Mais bon, vous voyez Et sûrement que dès ce soir Le ciel couvrira une tempête Mais après l'orage, avec des mières Les gens feront la fête Je sais, je t'aime, pousser. je, je t'aime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 En mijn et mijn vie mijn manque, mijn je ne vriendin, mijn On mijn pas la vriendin, longue de toutes les histoires On mijn vriendin, mijn vriendin, mijn vriendin, mijn vriendin, mijn vriendin, mijn vriendin, mijn vriendin, mijn vriendin, mijn vriendin, mijn vriendin, mijn vriendin, mijn Les maroles, fleur, j'ai Saint-Gilles, la gun A qui je dois mon nom Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime Tu m'avais manqué Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime T'es ma préférée Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime Tu m'avais manqué T'es la plus belle Où oh, t'es la plus belle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 en français et en flamand La merde mer zekuline van Denk brussel oh. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime Tu m'avais manqué Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime T'es ma peau je t'aime, Bruxelles, je t'aime Tu m'avais manqué T'es la plus belle Où t'es la plus belle oh. Paris, m'appelle Quand je veux rentrer chez moi Quand le ciel gris Angèle, Bruxelles, je Het is vijf voor negen. Goedemorgen. Zometeen na negen uur komt inspecteur Sven Arje Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het gaat over iets dat zeer herkenbaar ja, is. ik over... uh, moet ook toegeven dat ik gisteren, toen ik het eten aan het maken was, dan toch ook uh, al beslissing heb genomen over mijn eigen uh, ladenschuif met potten en pannen, want we gaan het zo meteen hebben over een oude pot van onze luisteraar Vera. Zo'n geschilverde tefalpot. Oei oei. Um, van haar vrienden mag ze die niet meer gebruiken. Ik zegt van, nee, doen, dat is gevaarlijk. Maar zij vraagt zich af, ja, is dat niet een klein beetje overdreven? Want ja, die pot die, die doet het nog altijd goed in de tijden dat we duurzaam moeten zijn. En zo ja. kan je dingen best zo lang mogelijk gebruiken. Maar Koen Wouters, onze wetenschapsjournalist, heeft het toch uitgezocht. En ik heb toch gisteren uh, toch twee pannen uit mijn schuif weggehaald. Okay. En in het keldergat gegooid. Zometeen alle uitleggen, geval ook, ook met Koen Wouters. En het hè? Radio hè. Heb je zin om tussendoor te relaxen en weg te dromen? Het kan de hele dag lang met de perfecte muziek op Radio 2 Unwind. Elke dag, dat moet doen. Luister via de Radio 2 app. Je kan hem downloaden via radio2.be slash app. Een dagje uit met het hele gezin. Meubelen kiezen voor een nieuw begin. Jongheren Heren heeft alles voor je interieur. Meubelen, jongheren, Heren. Meubelen, jongheren. Heren. Je bent er helemaal thuis. In het zuiden van West-Vlaanderen.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 Dat is Zalig Zonne Zonder Zorgen. Meer inspiratie in Deerlek of Moeskroen. Of op gaverzicht.be In je tuin ontvang je, je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinzen begrijpen we precies wat je wil. Verbeke Outdoor. Want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer. Ook open op zondagnamiddag. Of je nu een wielertourist bent... Of droomt van een overwinning op de Tour Tourmalet? Dit is het moment om een echte Vlas fiets aan te schaffen. Eenmalige ultieme stokverkoop bij Museo Bikes in Lokeren. Nog 260 Museo Bikes en 125 Coperta fietsen. Ze fietsen allemaal de deur uit. Kortingen tot 70% bij Museo Bikes. Op racefietsen, crossfietsen, pisten en tijdritfietsen. Maak nu een afspraak op museobikes.be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 Voor eens en altijd heb ik het vanmorgen over de anti-aanbaklaag van een pan. Is die schadelijk of onschadelijk voor de gezondheid? Zeker als die geschilverd is. Elke dag, telk voor twee. DRT Radio 2